Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren jongens en meisjes, dit is de aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria met een hele volle bak. We hebben Klaas Wassenaar... Peter Beukelman. Uh, Henk. Hallo. Jurien Koopmans. En oh. last but not least, uh, Andrea Spijer Beek. Hey. En mijn naam is... Het spreekt der Vuur. Johan een hartstikke idee. Ja, met wat geluidseffectjes erbij. Goed, ja, <laughs> laten we meteen maar beginnen met de gewaarste bitcoins en de Staatsschuldmeter. Ja, dat je zou zeggen, laten we meteen maar met de nazi's beginnen. Met de nazi's? <laughs> ja, wil je die? <laughs> Dan krijg je hem ook hoor, hartstikke idee. We begin maar, Adolf. Nou, hier is een heel lang applaus, natuurlijk. Kijk nou, dan krijgen je wat. Jezus, wat een lang applaus. Het <lacht> was een stuk populairder dan de fascisten van nu. Komt hij hoor, kom dan. Dat kan je nooit aan Wat mij de beweging gaat te einde. Was. Für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Ja, goed, uh, was, was, uh, zoveel was dat, dat was zo dik genoeg. Dat was avonds Ja, hij begint altijd heel rustig en eindigt heel uh, schreeuwerig. Maar wat zegt hij nou? Wil het ze nou wel of geen standbeeld? <laughs> <laughs> <laughs> ja, nou, daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. Maar wat uh, we eerst even de goud, de en de staatsschuld mee te doen. Nou, de staatsschuld, daar beginnen we alvast even meteen mee. Die staat op uh, 475,2 miljard in het rood ja met het goud goud staat op 1288 zo oh. hoog aan het gaan zo Oké. Okay. Ik denk uh, als de bitcoin omhoog gaat, potverdorie, ga ik ook omhoog. Uh, ja, en nou, trouwens de, de marihuana-index is ook aan het stijgen. Die staat op uh, 109,91 na nou een dalletje. En de bitcoins, nou, als we dan toch over een stijger hebben, die is uh, deze week met uh, bijna 1000 eurotjes omhoog geschoten. Vorige week stond hij op uh, ja, 2900. En hij had net een hoogtepuntje van 3800. Dus uh, met 900 eurotjes omhoog geschoten. Maar hij is nou weer even in een dalletje geraakt, nou, Dollar Dalitje, moet ik even zeggen. Hij is naar de 3672 gedaald. Ja. Nou Nog even wat over de crypto te zeggen. De meeste cryptocurrencies, die uh, zijn nogal rustig. Dit kon je met uh, dashjes heel erg gestegen de laatste dagen. Nee, ik heb ja, geen idee waarom, maar uh, schrijft even jullie daar een idee over. Uh, gewoon dat mensen het willen hebben, denk ik. <laughs> ja. <laughs> ja, denk ik, ik wil cash en bitcoin cash is ook erg gestegen 30% ja. in de laatste 24 uur ja, dus okay. het is op 400 ongeveer 400 ja. dollar ja, en 400. er is een heleboel van dat uh, van dat nieuwe spul van neos uh, gestegen ja. 40% in een week zo Echtig? ja het zal alleen maar komen omdat er geen spaarrente op de bank is <laughs> Nee, er zit altijd wel een verhaaltje achter. Omise Go, dat is er ook. Weet je, die is 50% in de week omhoog. Kan je, die zijn geloof ik iets begonnen dat je in Thailand bij de McDonald's met Omise Go kan betalen. Oké. Okay. Gelijk gezien als een grote acceptatie. Ja, goed ja, um, we hebben natuurlijk de Oh ja, de olie, laten we oh, olie nog even doen. Olie is 47. Een beetje bungelen. Um, goed, ja, de Fertility Index. Nou ja, het is vakantie. en Op zich valt er dan uh, vrij weinig uh, te melden... als het gaat om het uh, aantal liters verschoten zaad per geboren kind. Ook al is het land in drie uh, zones uh, verdeeld... Uh, is het altijd rond deze periode vrij uh, vlak. Maar uh, omdat we zo'n autoriteit zijn zeg maar, op dit gebied. krijgen we ook wel eens uh, zeg maar, uh, zogenaamde lezersvragen. En luistervragen. En eentje die vaak terugkomt is zeg maar zo van uh, beste mensen van de fertility index. Door de uh, geschiedenis heen uh, zijn uh, vrouwen op verschillende manieren uh, bevrucht. Van uh, liggend naar uh, staan. Uh, of nou ja, eerst nog een stukje hurkend, zeg maar. He, toen we net konden lopen naar uh, staand. En uh, toen de hygiënische omstandigheden weer wat uh, beter werden, zijn we weer gaan liggen. Beste mensen van de Fertility Index, wat is nou goed en wat is nou fout? Nou, dan zeg ik altijd, uh, het gaat zeg maar, uh, bij de Fertility Index om uh, de grote getallen. Dus of je het nou zittend, staand of uh, liggend uh, doet of hangend. Wat ons betreft, het maakt niet zoveel uit. Het gaat om enorme hoeveelheid uh, liter zaad. Dus uiteindelijk gaat het om één zaadje wat het hem doet. Dus uh, mm -hmm. ik zou me daar niet al te dik uh, over maken. Oké, okay, nou, dan gaan we met nieuws beginnen. Ja, ik heb hier wat, uh, wat crypto nieuws. En dat komt van Jurien. Ik heb hier een uh, bericht over een. Uh, ja, zijn twee uh, succesverhalen. Eén is een Wall Street-handelaar die uh, in de crypto's is gedoken. Het is een soort dagelijks deur. Ja. Ja, vertel. Hé, hey, moment. En ja, dan komt hij weer. Ja, dan komt u dames en heren? Ja, moeten wij dat ook horen? Ja, oké, okay, maar dit maakt het heel uh, spannend. Ja, Jurjen, vertel. Nou, dat is in ieder geval. Paul, een handelaar op het gebied van, uh, van cryptocurrencies, die heeft 5 miljoen dollar uh, opgehaald voor de start. Uh, dus ja, je merkt wel dat, er, uh, dat, dat uh, cryptocurrencies ook door, uh, door Wall Street en Main Street steeds serieuzer wordt uh, genomen. Okay. Uh, dus dat ja, is uh, bijzonder goed nieuws. Ik zou zeggen, klik eventjes door op het artikel. Maar inderdaad, venture uh, capitalists uh, investeren in uh, cryptocurrencies. Uh, je ziet het steeds vaker en steeds meer het duidt een beetje op een, half, een grotere, steeds groter wordende acceptatie. Ja. Het duidt op een groter wordende acceptatie. Hè, het, is, het, is, het is niet langer meer voor de anarchistische avonturieren. Nee, nee, niet alleen. Hè. Dat wil niet zeggen, niet ook, maar niet alleen. Dan krijg je natuurlijk, uh, de, de, de, de regels uh, van de overheid die komen ook al uh, vrij snel. Ja, je zit natuurlijk uh, met het feit dat cryptocurrency een wereldwijd fenomeen uh, is... En je hebt nog geen wereldregering. Hè? Je hebt uh, landen die tegen elkaar concurreren. Net zoals be bepaalde bedrijven ook. Uh, né, bijvoorbeeld casinos hier heel vaak op Malta zitten om maar een voorbeeld uh, te, te, te geven. Nou ja, zo is, ook, uh, zo is ook de wereld van de cryptocurrencies wereldwijd. Dus helemaal sturen kun je dat als overheid toch niet. <tied> Ja, ja, je had nog een ander berichtje over een uh, jonge manneke Ja, die heeft het cash uh, al wat, uh, wat, wat binnen, hè? Nou, dit is iemand die net begonnen is met dat uh, Ethereum... En die heeft van 5.000, 70.000 euro gemaakt. Dus dat is toch een behoorlijk rendement. Er zijn uh, menig mensen, het uh, doet het slechter op dit moment. Dus ook dit is uh, een teken aan de wand. En je weet natuurlijk, je kunt natuurlijk op basis van het verleden niet de toekomst voorspellen. Je kunt wel constateren dat je nou misschien uh, een jaar of twee jaar geleden met uh, crypto had moeten beginnen. Ja, je weet, dat bevond dat soort mensen. Je laatste, ook zijn uh, jochie die had 1000 euro was oma gekregen en uh, wil miljonair geworden voor zijn achttiende. En dan had hij weddenschap gewonnen dat hij dan niet naar uh, college hoefde uh, van zijn ouders als hij miljonair zou zijn voor zijn achttiende. Dat was een <laughs> Nou, dat, dat, dat wordt cumulatief dan uh, beter voor hem. Dan hoeft hij zijn tijd niet te besteden daar. Dus als hij dan uh, heeft een groot potentieel om uh, meer van zijn leven te maken. Ja. Dat uh, goede kans. Maar uh, ja, ik was wel benieuwd naar ieders uh, ja, want uh, ik heb de currency zoals bitcoin vooral ook. Die heeft nu uh, weer gigantische uh, uh, waardestijgingen uh, gemaakt. En uh, toch hoor ik ook wel vaak uh, mensen zeggen: van nou, ah, is toch een beetje wat gekke voor geeft. Maar wat zijn, uh, ja, wat zijn jullie? Wat uh, als je gewoon één ding noemt, uh, grootste kracht, grootste risico als je naar uh, cryptocurrencies uh, kijkt. Gewoon een open vraag. Ja, yeah. de grootste kracht is dat het. Een systeem is van, ja, geld. Sommige dingen zijn, gaan wat breder dan geld, sommige cryptocurrencies, maar als je het even bij geld houdt, waarbij uh, het geen verplichting is van iemand anders. Dus ja, gewoon uh, geld is altijd een schuldverplichting van iemand anders. En als diegene zijn schuld niet kan afbetalen, dan is daarmee het geld ook waardeloos. Dus ook als de Griekse overheid zijn schuld niet kan afbetalen, dan, dan gaat dat ten koste van de banksaldo's die daar uh, achter staan. En dat is bij cryptocurrency niet zo. En bij houdt ook niet. Het is niemand zijn verplichting. Dus dat is wel een mooie backup. Het kan niet feed gaan. Het kan wel in waarde dalen, maar het kan niet feed gaan. Ja, een risico. Risico, denk je, ja, die hele ICO-hype, dat vind ik een beetje link. Want dat riekt toch wel erg naar een hoop mensen die geen flauw benul hebben van wat het betekent. Maar die denken alleen maar van, nou, uh, dat is iets waar je 1000 euro in gooit en dan komen er 10.000 euro uit. En dat is alles waar het goed voor is. Die begrijpen niet wat daarachter zit. Uh, en meestal ja, krijgen die het deksel op de neus. Ja, natuurlijk. Uh, je hebt ook al heel veel van die, van die cowboys gehad. Hè? Die, uh, in ieder geval van die beetje uh, die charlatans van Mount Gox om maar even eentje te noemen. Ik, weet hm. of ik die nog kan herinneren. Ja, het trekt heel veel corruptie aan, zo'n enorme prijsstijging. Want allerlei mensen die niet veel capaciteit hebben... en denken toch snel geld te kunnen verdienen... die denken, oh daar spring ik even op. dat is niet alleen voor cryptocurrencies... maar dat, ja, dat zie je eigenlijk overal wel. Als een bedrijf succesvol is... Hm. dan, uh, ja, dan treedt er altijd... Uh, ik vind met Google ook bijvoorbeeld... waar we vorige week over hadden, wel een goed voorbeeld. Ja, er komt geld als water binnen... en dan, komen er altijd een, ja, dan wordt er niet kritisch gekeken... naar wat voor mensen er worden aangenomen... En en voor je het weet heb je een hele conservatieve bedrijfscultuur. Want ja, het ging toch goed. Dus we gaan er niks aan veranderen. Ja, nou, hoe moet nog wat gebeuren voordat ik in de cryptocurrency? Uh... Uh, stop. Een van de dingen is dat ik uh, echt cash uh, moet hebben. Ja, en ik krijg er dus uh, uh, uh, steeds zo'n piramidespelgevoel uh, uh, bij. Misschien klopt dat uh, dan uh, niet. Maar uh, ja, dat, dat, dat, dat speelt bij mij gewoon de hele tijd. En ik weet niet waar dat voor komt of waardoor het zou uh, weggehaald kunnen worden. Uh, de voordelen, nou ja... Die, die springen dan wel in het oog, hè. Dus ik uh, denk dat het goed is om uh, uh, geld inheden buiten het uh, vaste. te. Uh, geld uh, verkeer uh, om uh, te hebben. Omdat uh, dat systeem is sowieso ruk met alle belastingen en zelfs de politiek die daaromheen zit. Zeg maar. dan het woord wat er daarop bij hoort, is militair industrieel complex. Dat is zeg maar waar uh, de wereldeconomie uh, met name mee bezig is. Dat is met uh, cryptocurrency dus uh, te ontzeilen. Zeg maar. Nee, Als je het over een piramidespel hebt, dan is het gewoon een banksysteem, natuurlijk, ook. Ja, uh, uh, yeah, dat is gewoon een enorme piramide van de ene hefboom op de andere gestapeld. Uh. Ja, waarom denk je ook dat er piramide op die dollar staat? Hm. Ja, ja. Weet je? Nou, ja, ja, absoluut. Maar ja, dat is misschien ook de angst voor verandering. Ja, ja. Dus, uh, en, uh, nou ja, en wat ik. ik weet er ook niet zo heel veel van, hoor. Om, uh, heel eerlijk over zijn. Maar uh, wat ik heb meegekregen is dan hè, dat je uh, op een gegeven moment dan. dan uh, als je ermee gaat handelen. Dat je dan ook. Als het in van die grote files wordt uh, versleuteld, dat die files ook steeds groter worden, omdat, uh, omdat alles moet worden vastgelegd. Dus, uh, Blocks wil je. Ja. Uh, uh. ja, daar houdt het van mij wel op. Meer weet ik ook niet van. Dus, uh, uh. Ja, Het zijn ook wel wat crypto's die daar, daar wat mee bezig zijn, om daar wat aan te doen, met swarming bijvoorbeeld. Om te zorgen dat, dat je die blockchain ook gedistribueerd opslaat, maar dan ja, overal stukjes en dat je het allemaal bij elkaar kan rapen weer. Maar dan, ja, dan hoeft één computer niet zo heel veel op te slaan. Hoeveel is het nu? 100 uh, gigabyte? Ja. Nee, volgens mij is het op 300 euro. 300 gig? Ik heb laatst een 8 terabyte schijf gekocht. Dus ik kan weer even vooruit. Maar... Oh, je, je, je, je hebt echt een full note. Uh... Ik heb ja. nog nooit 300 gigabyte ruimte op mijn harde schijf gehad. Op vrije ruimte, dat lukt gewoon. Ik weet niet, ik heb heel veel verschillende formaten harde schijf gehad. De eerste was volgens mij 5MB. <laughs> en de, nou, ik weet niet hoeveel er nu in zit. Maar ik heb eigenlijk nooit gehad dat er heel veel vrije ruimte op vrij was. Alleen omdat is een soort wetmatigheid dat hij altijd vol is. En daarom zie je het aantal full notes zie je ook afnemen. Dat is een beetje het probleem van Bitcoin: dat, hmm. dat je wordt niet vergoed voor het draaien van een full note. En dat betekent dat steeds meer mensen, en dat was bij mij eigenlijk ook zo, dan loop je hard eens vol en dan denk je van, ja, nou ja. Uh... Wat ga ik nou doen? Dan moet ik weer wat opruimen en nog wat opruimen en dan zit die weer vol. En dan, nee, ik koop een nieuwe harddisk, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Dan, dan denk je, nou, laat maar zitten. Ik heb er geen fullnote meer. Ik neem gewoon een wallet, yeah. een, een losse wallet. Maar ja, dan is er weer één fullnote weg. En dat is natuurlijk niet, ja, dat is niet goed voor het uh, gedistruweerd karakter van het geheel. Is er ook een voordeel aan een fullnote? Uh, nee, eigenlijk heb je er zelf niet zoveel uh, voordeel van. Het is alleen maar een kostenpost. Ja, nou, wel dat je je harde schijf altijd opruimt. Dat is er een voordeel van. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het interessant. En dat is op zich al een uh, punt natuurlijk. En wat is, uh... Maar ja, er zijn er bijvoorbeeld iets als Dash. Dat is dan een cryptocurrency die, waar de full notes ook betaald worden. En dan heb je wat meer incentive om te zeggen: Nou, dan, dan ga ik een full note draaien om, om daarvoor betaald te worden. Ja, precies. Dat klinkt, dat klinkt logisch. Ja. Ik denk sowieso dat de toekomst van bitcoin zal op een gegeven moment toch in de, in de dienstverlening moeten zitten. Hè. Die, ze zullen ooit opraken. Dus uh, dan zal het toch de, de administratie van de transacties en de blok zijn. En de, het drijf van de notes wat je, ja, waar, waarmee verdiend zal moeten worden. Ja, het is natuurlijk zo dat de miner, miners die, die werken nu omdat ze een block reward krijgen. Als ze een blok vinden krijgen ze nou 12,5 bitcoin. Dat is ja. een groot, groot onderdeel van de vergoeding. Ook de transactiekosten die erin zitten. Mm -hmm. maar die blokreward uh, die halveert steeds en daardoor is het aantal coins beperkt maar daardoor wordt het ook steeds minder aantrekkelijk om te blijven minen dus de vraag is een beetje als het aan het eind helemaal uitgemined is wie gaat er dan het minen nog doen? Ja. Want dan moet je het alleen voor de transactiekosten doen. Precies. En dan moeten er dus wel heel veel transacties gedaan worden. Wil dat ja. winstgevend zijn. Zelfsprekend, ja. Nou ja. Het zou allemaal net uit kunnen komen. Dat, uh, ik weet niet precies wanneer het gepland was. 2021 of zo. So, 2024. Dus ja, het is nog een tijdje te gaan. Goed, ja. Dan gaan we naar het uh, CDA. Het uh, Christendemocratisch Appel. En ja, dan willen kindertjes indoctrineren met het Wilhelmus. Even een vraagje, wie van jullie kent het wel, Helmers? Ah, ik nu, als je alle gopletten, bedoelt, <laughs> dan, dan, <laughs> alle, alle gopletten bedoelt. Alle hè? Dan uh, niemand ga ik vanuit. Ik, ik hoop Dat niemand het kent in Libertaristringen, je. je weet maar nooit. Ik maar heb wel een weet, vraag gehad van ik, iemand, van die vroeg van... Uh, ja, iemand uit Hongkong, geloof ik was dat die, die vroeg, dat was al in de tijd van ICQ, daar ging je gewoon rende mensen op uh, zitten bellen, <laughs> om een babbeltje mee te voeren. Maar die vroeg dan, uh, ja, ik kom uit Nederland hè, is het uh, zo dat jullie uh, in het volkslied hebben staan dat je de Duitse vorst altijd geëerd hebt, of nee, de koning van in Spanje altijd geëerd hebt? Ja, dat klopt ja, <laughs> dat is een beetje een rare zin in dat uh... Nee, ja. volkslied klopt. Ja. Ik weet wel dat alle beginletters van de coupletten... die maken de naam, toch? Ja, ja, ja klopt, klopt. Kijk ja, eens aan, Rivia. Ja. Het uh, Wilhelmus is uh, Nederlands volkslied... pas geworden in 1932. Klopt, klopt. Daarvoor was het wie niet eens Nederlands... door aderen stroomt van vreemde smetten vrij. Ja. Die weet je dan wel. Was het een blanket ja. op de top der Duinen? Ik weet niet meer. Maar... <laughs> uh, nee, volgens het was volgens mij... Volgens mij die die, uh... een mooie stad achter die duinen. Ja. <laughs> ja. <laughs> en volgens mij... Die die zijn äh, äh, ja en, um, <laughs> dus dat en, in ieder geval. Belangrijk. En, en er was ook nog uh, ruzie over de vlak. Hè. Tenminste, had de prinsen, sommigen vonden dat het de prinsenvlak, de officiële Nederlandse vlak, was. En toen heeft uh, Willem Wiener met een koninklijk besluit vanaf haar vakantieadres in, uh, in Oostenrijk uh, besloten: van uh, het was het koste uh, koninklijk besluit ooit. Van uh, de kleuren zijn rood, wit en blauw. Ja, ja en uh, zeg maar zo'n beetje dan uh, tot die tijd was het Koningshuis inderdaad ook gewoon om. Um niet heel geliefd bij de bevolking. Het was een uh, opeenstapeling van, uh, van, uh, <laughs> van... van rare, van rare mensen. <laughs> Dat is het nu niet meer. Hè? En, en schandalen, zeg maar. De cijfers uh, werden, van de CPI-index werden behoorlijk omhoog gespoten. Ja, en, ah, ja maar goed. Binnen, uh, binnen niet al te lange tijd stonden natuurlijk de Duitsers voor de deur. Waardoor uh, de oranjes uh, meteen uh, de boot namen naar Engeland. Ik zeg maar maar even hoe het is. En uh, ja, toen is een beetje het Nederlandse volk in de geest uh, gegijzeld. Uh, een soort Stockholm-syndroom. Van uh, nou... Hiep, hiep, hoera en, ho en uh, hup, Holland, hup. Uh. En sindsdien is het, uh, is het koninklijk, uh, koninklijk huis uh, niet uh, stuk te krijgen in uh, Nederland. Ja. En daar hoort het Wilhelmus dus ook bij. Nou ja, we hebben een paar jaar geleden hebben we de 200-jarige Koninkrijk Nederland gevierd. Het is voor, en... voor dit jaar, toch? Of, of vorig jaar? Ik weet het ook niet meer. <laughs> het gaat snel, maar... Uh... Ja, in ieder geval de Bataafse Republiek is al 200 jaar bezet door uh, ja, ja. ja en, en ook toen kwamen zeg maar naar voren van. Het gevoel alsof het altijd zo geweest is. Maar het is niet zo. We zitten slechts 200 jaar in een koninkrijk. En, um, en, en de grenzen van Nederland die staan zelfs nog, zeg maar, uh, he, uh, korter vast. Mm -hmm. En 1945. Uh, ja. ja daarna is het nog een klein stukje veranderd. We hebben nog een stukje naar Duitsland gegaan naar een referendum. Ja, maar dat is te verwaarlozen. En Suriname is onafhankelijk geworden. Dat is ook een verandering aan de landsgrenzen. Ja, ja, en uh, Indonesië is natuurlijk uh, onafhankelijk. Ook ja, ook ja. ja, Indonesië is uh, gigantisch, hè? Ja, het borst, dus, ja, het is een ja. Borst, grond, dus. ja, ja, hè? Uh, hebt ja, Het grootste moslimland, hè? Ja. Uh, maar het is dus uh, net als met dat uh, Sinterklaas en zo, uh, intappen op dat uh, valse gevoel van wat ooit was, zo. En, en, en, en uh, Oude eeuw. Ja. WC-mentaliteit. Ja. ja. Over ja. grenzen heen kijken. En, uh, <laughs> ja, en, en, daar hoort dit dus ook bij. En, uh, wat mij nog verbaast is dat dit een. überhaupt een onderwerp is. Ik bedoel, ik nam gewoon aan dat, dat het Wilhelmus gewoon standaard werd lesgegeven op. Uh, lagere school. Ik bedoel, ik heb het gewoon uh, moeten zingen. Ja. En ik neem gewoon aan dat dat gewoon standaard was. Maar blijkbaar is het dan toch nodig dat het dan wordt vastgelegd in een regeerakkoord. Dit ja. is niet een vorm brainwashing. Dit is niet een brainwashing. Nee, dit is inderdaad geen vorm van hersenspoeling. Er ja. staat ook dat er op samenhangende wijze aandacht wordt besteed aan elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit. Dan hebben ze wel dat stukje aan elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit, tussen quotes gezet. Ja. Ook moeten locaties met historische betekenis toegankelijk worden en een aanduiding krijgen. Dus standbeelden van uh, Pieter Schjons uh, Koen of zo. Ja. apart op D66 die heeft gepleit voor lessen in kolonialisme en slavernij. En ik, ik weet niet of dat tegenwoordig anders is, maar uh, nou, ik heb gewoon uh, in mijn uh, studiejaren gewoon meegekregen dat uh, nationalisme niet zo'n goed ding was. Ja. Het, uh, het leidt eerder tot verdriet dan uh, tot uh, plezier. En... Moeten jullie op school ook die film The Wave kijken? Ja. Ja, ik ook. Wel zien, maar niet op school volgens mij. Ik wel, ik ging hem op school, uh, The Wave, een paar keer zelfs. Ja, ja dat, dat ik heb ik nog heb nooit gezien. gezien. Ik heb hem vermist, leg eens uit, wat is dat precies? Het gaat over een project op een school en ja... Pas met project. Ja, zoiets ja. Uh, Henk, kun jij hem uitleggen? Experiment, ja. Loopt. Uh, het, ja, het is een, uh, ik heb het gezien met maatschappijleer. Uh, het is volgens mij dan ook een maatschappijdocent uh, die langzaamaan een, een fascistische klimaat uh, invoert. Met een uh, leider en uh, uniformen. En, ja, uniformen, een wij en een zij en een tucht. Een en en het, het doet een beetje denken aan het Stanford-experiment. Uh, uh, van waar liggen de morele grenzen van mensen in de <tie> in sociale context. Ja, en op een moment Supreme uh, laat hij dan, uh, de komen bij elkaar en er wordt uh, verteld wie hun leider zal worden en dan laat hij dan Albert Hitler zien. Ja, want het is een soort geschiedenisles ook. Ja. Dus het wordt levendig. En, en dat kregen wij dan ook voor de kiezen. Voor hoe makkelijk het is om, om daarin uh, gevangen te worden. En ja, ook daarvan heb ik het gevoel gehad dat zo'n ja, dat beetje iedereen dat wel heeft meegekregen bij zijn uh, lessen. En, en toch, ja, weet je. Het uh, mislukt. En toch is het mislukt, inderdaad. <laughs> en, en, ja, volgens en, mij uh, is het juist een, is het een hele slechte. Nou, niet een hele slecht, veel wil ik niet zeggen. Maar het verengt het beeld van fascisme heel erg. Want ze hebben het precies zo gemaakt als het, als het nazisme. Ja. En dat betekent dat, en dat vind ik ook met al die films over de Tweede Wereldoorlog ook zo. Die ver, vernauwen je begrip van fascisme heel erg. Zodat als je het in een iets ander jasje aantrekt. en je verandert er één, de slachtoffer verander je van, uh, van Joden naar moslims. dan herkennen mensen het al niet meer. Of, een, of ja. je, maakt, je verandert de vlag, of uh, ja. je verandert er goed ietsje, dan herkennen ze het niet. Meer. En dat is een nadeel van ja, wat ze bij neurale netwerken overlearning noemen. Dat je het principe niet meer begrijpt en dat je alleen nog maar de individuele case eruit kan halen. Ja, Volgens mij is ja, dus daar mis van. Niet zeg maar hoe het geleidelijk gaat en dat je dus echt af kunt dwalen met elkaar. En dus dat je dus ook later kunt beseffen van dat je een schok hebt eigenlijk. Dat omdat de realiteit inzinkt in de vraag van waar zijn we mee bezig? Ja, en dat gaat het natuurlijk ook over individualiteit. Zeg maar het opgeven daarvan. We hebben ook zeg maar wel een film gezien wat dan ging over sectes en zo. Dus ja, dat, dat kregen wij nog ontzettend uh, mee. En daar lijkt het aan te ontbreken als ik inderdaad gewoon vaak hoor van een roep om een sterke leider en dat soort dingen. Ja, dat, hoor, je, hoor je dat wel eens? Dat hoor je ja, je. maar goed. Ah, oh ja. Nou ben ik ook in contact met Turken, dus. Uh... <laughs> <Oeh>. Erdogan. <laughs> Erdogan. Ja, ja nee, goed, dat was dan inderdaad gewoon mijn laatste gesprek. Maar, en ik heb er ook wel begrip voor waar dat vandaan komt. Die Erdogan, die Turkse jongeren hebben dat natuurlijk niet gezien op school. Nee. Daardoor komt ja, het. Ja, maar en dat maakt dus... Ja, en dat lijkt dan wel weer verschil uit te maken dan, zeg maar. Het is denk ik ook uh, goed om te beseffen dat, dat het ook zo kan gebeuren, zeg maar. Hè, van, uh, dat je als samenleving of uh, als klas of als groep uh, ook zo met elkaar kunt afdwalen. Ja, en ik denk dat het dan de belangrijkste les is inderdaad... dat je veel vaker checkt uh, van... Klopt het nog waar we mee bezig zijn? En, en dat zou wat mij, een waardevol, wat mij betreft een waardevollere les zijn dan het zinnen van het Wilhelmus. Want ik denk in de meeste gezinnen geven mensen niet zo heel erg veel om Nederland of de gemeenschap. Er zit een bepaalde gradatie in de belevingen. Hè? Dus uh, het gezin is vaak al het belangrijkste. Maar, en dan moet je al een beetje mazzel hebben dat het een beetje lekker loopt in dat gezin. En dan kun je nog een beetje van daaruit, zeg maar, een beetje stabiel verder bouwen van, oké, okay, maar hoe zit het dan in mijn gemeenschap? Nou, en dan kun je bijvoorbeeld bij allerlei verenigingen zijn, als je een verenigingsleven hebt. Ik denk dat je dan al veel, veel meer leert en veel gezonder in de maatschappij staat. Want verenigingsleven en, en het uh, bezig zijn in de samenleving, uh, dat vraagt ook wat van je. Dus het is niet alleen maar jouw leid. Nee, af en toe is het ook grenzen aangeven of gewoon zeggen van nu even niet. En weer even naar je gezin teruggaan. En uh, daar is ook dus verder niks mis mee. Maar wat dan zeg maar zo'n overheid er dan weer overheen doet. Ik dan ook moeilijk uh, te begrijpen vind, omdat, nou ja, toevallig ben ik een fan of een, uh, een fan, iemand die, die, die uh, alles over de Eerste Wereldoorlog als zoetkoek uh, uh, tot zich neemt. En juist daar is het uh, nationalisme, heeft niet geholpen, zeg maar. En nou uh, ja, goed, dan hebben wij, zeg maar, in, in uh, Nederland de Eerste Wereldoorlog niet zo uh, uh, meegemaakt als bijvoorbeeld de Belgen, de Fransen en de Duitsers, maar toch zijn er belangrijke lessen die we dat kunnen die we kunnen leren. Namelijk dat een nationaal gevoel niet zo heel veel oplevert, behalve dan de hiërarchie. He, dan, dan heb je het dus over uh, de sportevenementen. En, en dat is dan zeg maar, nou en dat, dat merk je dat dat de laatste tijd ook heel veel uh, ter discussie staat. Zo van, kunnen sporters ook het Wilhelmus mee zingen? He, en gaan ze niet stiekem met een andere vlag zwaaien? En dat soort dingen. Terwijl uh, wij als uh, kijker aan het interen zijn op hun sportieve prestatie. En niet alleen wij, ook een deel van de politiek en het Koninkrijk Huis. Je hebt een hardloper, die loopt dan hard. En het koningshuis geeft er dan een medaille aan. Maar wat hij dan doet, is zich ermee te bemoeien. En dus zeg maar die, ook die medaille voor zijn eigen of haar doeleinden toeigenen, erop interen en, uh, of parasiteren. Om maar eens even een mooi uh, kleurrijk woord eraan toe te voegen. Maar, en ook uh, die sportieve uh, gradatie, ja dat merk je ook, dat het op de NOS steeds waanzinniger wordt uitgebeeld. Namelijk uh, het Olympische uh, spel, dat is het hoogste wat je als sporter kunt bereiken. En dat is ontzettende bullshit. Uh, als uh, sporter heb, stel je gewoon elke keer doelen. En ja, af en toe weer eens een keer een resultaat uh, halen. Maar eigenlijk gaat het erom dat je elke keer een stuk uh, beter uh, maakt. En het is natuurlijk leuk dat je een publiek hebt en dat soort dingen. Maar dat gejank dat het voor Nederland is en door Nederland, dat is bullshit. En daar hoort dan zeg maar ook dus dat deel van de samenleving. En Nederland heeft ook een klein industrieel militaire complexje. Dat, dat verbindt zich er graag mee en laat zich dus ook graag in met dit soort ja, nou ja, propaganda is wel een mooi woord ervoor. Het is interessant te vermelden dat, dat er wordt dan ook gepleit voor een dienstplicht. En uh, het CDA wil dat jongeren die vervullen bij defensie en dat, of de politie. En dat ze dan uh, een, uh, dat mogen aftrekken van hun studieschuld. Een vergoeding. Uh, Ik wil dat die dienstplicht een half jaar duurt. En de jongeren die opgedeeld in periodes vervullen tussen hun 18 en de 28ste jaar. Dus dan heb je een baan. En dan uh, heb je af en toe, dan moet je er even drie weken tussenuit. In plaats van naar uh, een fijne vakantie uh, gaan, uh, mag je dan bij Defensie gaan werken. Ja, en als je 18 bent, dan krijg je ook nog een boekje met de staatskunde van, uh, <laughs> van Nederland. En ook dat heb ik dus meerdere keren in mijn onderwijs uh, meegehad. En als je soms mensen over de politiek hoort praten, zelfs Kamerleden zeg maar. Zelfs uh, Kamerleden, waar je toch beter van zou verwachten? Ja, die gewoon niet weten van, uh, hoe, hoe de verhoudingen zijn. Tussen uh, alle... Onderaan en Heerser. Hey. ...tussen alle machten. met name de PVV wil zich daar wel eens... uitspraak uh, over doen... ...dat je denkt van... ...ja, maar dat is gewoon de rechterlijke macht. Die is ja. onafhankelijk. Die is onafhankelijk, ja. Ze zijn realistischer misschien. Ja, uh, dus het zijn niet alleen maar... Uh, ...mensen uit verre landen... ...die de Nederlandse staat uh, uh, ...mee kunnen krijgen. En... Uh, ...en je krijgt natuurlijk ook nog inderdaad... Dus ...de kans dat je het gevoel krijgt... ...dat je als loopt superieur bent. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Want je gaat of op je bek, of je uh, gaat handelen uh, naar je superioriteitsgevoel. En gaat op een gegeven moment op je bek. Ja, nou ja. Toch gaat dit volgens mij niet meer lukken in Nederland. Ja. Nee. Je proberen, maar als je tegen jongeren gaat zeggen, stem op ons. En dan mag je tussen je 18e en 28e regelmatig uh, even je klofje aantrekken en het uh, leger in. dan nee. En dat, dat nationalisme, ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Want mensen die reizen gewoon veel te veel. En die hebben op Facebook hebben ze een heleboel contacten over de hele wereld. En vaak hebben ze gewerkt over de hele wereld. En om daar dan nationalisme in te prakken, dat gaat gewoon niet meer lukken, denk ik. Ja, maar de verkiezingen zijn al geweest, hè? Uh, ja, maar ik bedoel meer wat langere termijn, ja, ja, Nee, maar goed, de CDA is ook geen partij voor jongeren. Dus uh, behoorlijk, uh, ja. Een partij die eigenlijk aan het uitsterven is door vergrijzing. Ja, en de andere is de Christenunie met die 28ste. 28, dat is ook niet iets wat, uh, ja, een heel lang leven beschoren. Is, denk ik. Nee, ik denk zelfs dat in het teken van zwakte is dat, dat eigenlijk het Koningshuis gewoon eigenlijk nog een beetje op één been staat. En dat is een archaïs iets. Ja. En dat, dat, uh, dat dit een poging is om, om het nog uh, een dead cat bounce te geven. Ja. Maar we hebben een filosoof in ons gezelschap. Uh, dus ja, wat is jouw mening hierover, uh, André? Ik weet niet zo goed wat ik daarvoor moet vinden eigenlijk. Ik kijk ernaar en ik weet niet wat ik, wat ik zie. Het is een beetje met dit soort dingen. Van oké, okay, het Wilhelmus moet verplicht worden onderwezen op school. Ja, het, het wordt al. Op de lagere school hebben we het Wilhelmus al geleerd. Volgens mij van de eerste dingen die we leerden daar. En ook over de Tweede Wereldoorlog moet meer worden geleerd. Um, bijna zeker 50% van al mijn uh, geschiedenislessen ging over de Tweede Wereldoorlog. Het is, Waar gaat het over? Is het een soort van uh, virtue-signaling naar die figuren die nu rondom Thierry uh, heen cirkelen? Wat is het idee daarachter? Wat denken jullie? Ik heb echt geen idee namelijk. Ik denk dat het voor uh, ons hebben waarschijnlijk nog wel meegemaakt als je Nederlands... Uh, onder Nederlands zat altijd dat stukje met boeken, hè, dat je boeken moest lezen. En ja, alle boeken in de Nederlandse literatuur gingen eigenlijk wel over de Tweede Wereldoorlog. Precies, ja. Dat was zo'n hele generatie schrijvers, nou ja, dat uh, moest allemaal worden herkoud. Misschien dat is dat nu anders is. Als je nu uh, afstudeert Nederlands, dan kun je allemaal andere schrijvers kiezen. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat was wel een hele beladen ding. Ik weet nog wel dat ik uh, daar ook iets over moest zeggen. Ik zei, um, ja, dan ben je uh, zoveelste generatie mensen die diezelfde boek over de Tweede Wereldoorlog heeft gelezen. En dan moet je daar uh, de onderdeel van zoeken mondeling. Ik zat echt te denken ja, wat moet je daar nou nog over zeggen? Nou, ja, alles was al uitgekoud. Uh, het was nogal voor internettijd. Maar ja, overal lagen gewoon dikke stapels dingen van mensen die er al iets af alles over hadden bedacht. En uh, ja, ik weet niet ik kon er niets van mee. Ik ben daar met. Uh wat technische details naar de haal gegaan, weet ik nog. Uh, er waren namelijk heel veel omschrijvingen van. Uh, sommige boeken gingen dan over de beginfase van die Tweede Wereldoorlog. En dan uh, was mijn insteek dat zeg maar de beschrijving, de beleving van de begindagen van de Tweede Wereldoorlog zijn getekend omdat we de Tweede Wereldoorlog al hebben meegemaakt. En daardoor is het bijna onmogelijk om over de Tweede Wereldoorlog te praten zonder eh, alles te beseffen. Eh, bijvoorbeeld die echte versnelling van de eindoplossing met de Joden, die, dat, is, dat was dan nog niet helemaal in het begin. Eh, dat is gaandeweg in die oorlog het ontstaan. Het is onmogelijk om dat eruit te trekken. Dus als je over 1939 praat, ja, dan wordt het heel lastig. En dat merk ik ook voor auteurs, om over de Tweede Wereldoorlog te schrijven zonder al die, dat sentiment ja, wat erin zit. Ja, de, ja, ja de dat, kan, dat kan dus gewoon niet, want het probleem is met al die, al die, ook die studies die worden gedaan. Ik ben er vrij veel mee bezig geweest, want ik ook een Joodse achtergrond heb, dus ik ben vrij bekend met de Holocaust en dat soort dingen. Dat dus is ook mijn persoonlijke interesse toen ik op de middelbare school zat. Ik zat zelfs recht tegen over de Hollandse Schouwburg op de middelbare school, waarvan Mark Rutte niet wist dat het bestond, maar dat ze er zeiden. Maar het viel me op dat alles wat erover geschreven is, het, de conclusie hangt af van de periode waarin het geschreven is. Dus vroeger was het, voor eh, de jaren zeventig, was het zoiets van, oké, okay, er um, waren een paar mensen aan de top en uh, iedereen daaronder uh, deed gewoon wat hij moest doen. En de SS was slecht, maar uh, gewone mensen wisten er niks vanaf. De Weermacht wist er niks vanaf enzovoort. Later bleek het natuurlijk totale bullshit te zijn. Weermacht wist uh, prima wat er gebeurde, deed ook gewoon mee met eindsatsacties. Maar het narratief was, oké, okay, we hebben een toplaag en de onderlaag die wist van niks. Later was het, oh shit, er wisten toch meer mensen van dan we dachten. Moeten we alle, alle sentimenten herschrijven? En vervolgens weten we nu dat het behoorlijk grijs was en dat sommige mensen wisten het wel, anderen wisten het niet, dat het nazi's ook gewoon net Mensen waren, Duitsers ook gewoon net mensen. Maar daarvoor moeten we 70 jaar verder zijn voordat dat gewoon normaal mag worden besproken. Bijna. In plaats van met de hand op het hart van, oh god, wat was het allemaal erg en wat waren het allemaal monsters. Ja, je, je, je leert ik, er gewoon het helemaal van. zwartboek was geen ook al een, een mooie ik toch? Vond je niet? Dat, ja. Een eh, zwartboek, daar zaten voor het eerst ook ja, slechte Nederlanders en uh, goede nazi. Ja, nou, ja in, in de donkere kamer van Damocles was natuurlijk al een beetje... Uh, dat die hele mythe van de generatieschrijvers daarvoor die in het verzet zaten... en om heroïsche dood waren gestorven in, in de oorlog... Um, Hermans die maakte daar gehakt van. Hij was eigenlijk de eerste die dat aan het doen was... Maar dat was, uh, liep zijn tijd ver vooruit met gewoon een beetje normale nuance in menselijke relaties uh, ten opzichte van politieke systemen. Maar die, al die studies en al die de manier waarop er over wordt gesproken, is volledig gekleurd door welk uh, sentiment sociaal wenselijk is in, uh, in dat tijdsgebied. Dus hoe minder ik er nu mee bezig ben, hoe meer ik te weten kom over de nazisme en die hele psychologische laag die daaronder zit. Want zo, zolang je er echt helemaal in zit, dan kun je alleen maar praten in die in dit moet nooit meer gebeuren en dat soort platitudes die totaal geen verklarende uh, kracht hebben. Ja. Ja, dat is ook een, inderdaad een van de grotere valkuilen van uh, geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog. Dus het lijkt een singulair uh, event. Ja. Terwijl, uh, nou, als je bijvoorbeeld uh, Hannah Arendt uh, leest over uh, Eichmann. Uh, uh, uh, yeah. Dan beschrijft ze gewoon een, een normale ambtenaar. En uiteindelijk gaat het om de vertaling van wat is er gebeurd en, en, en zeker dus met kinderhoofdjes. Maar uh, wat gaan die er dan mee doen? Hoe kunnen zij hun uh, moreel uh, kompas daarop uh, eiken? Niet, en, dat kan niet. Nee, nee want uh, je krijgt zeg maar zo'n holocaustfilm uh, ja. voor je hoofd. En, ja, en dan denk je, nou de mensheid is kut. <lacht> Ja. Ja, wat ik het allerergste vond en waarom ik ook een anarchist ben geworden is omdat de mensen die de oorlog, de holocaust hebben overleefd, dus uh, de Joodse mensen die het hebben overleefd, die werden niet anarchist, gek genoeg. Sommigen werden communist maar dat is een ander verhaal. Um, die werden geen anarchist, maar die hadden zoiets van nee, we moeten een... Uh, een sterke overheid hebben om, om ons te beschermen tegen dit soort dingen die andere overheden oh. hebben gedaan. En oh. toen dacht ik van, hoe bestaat het? Waarom is, iedereen, waarom is iedereen gek? Echt letterlijk iedereen. Ook gewoon mensen die het zelf hebben meegemaakt. Hey, en wat ook vaak vergeten wordt, is dat het fascisme dat begon natuurlijk als een intellectuele stroming in Italië. En dat, ja, dat zou je helemaal niet uh, zeggen. En dat dat maakt ook dat je het nu helemaal niet aanziet zou kunnen zien komen. Ondanks dat je heel veel over de Tweede Wereldoorlog gezien en gelezen hebt. Eh, dat, het een, dat het begon als een intellectuele stroming. En dat het ook heel breed gedragen werd. Want ook in, in Amerika en Engeland was het heel populair. Ja. en eh, Zelfs eh, daar werd Mussolini geprezen. En nou, ja, pas later is het verspreid richting Duitsland. En eigenlijk ook dat, dat het hele racisme-element, dat zat er bijvoorbeeld niet bij in Italië, waar dat uh, begonnen is. Dat was eigenlijk een soort uh, fascisme zonder racisme. Dat is pas bijgekomen bij de, uh, toen de nazi's erbij kwamen. Maar als je dat als essentieel onderdeel ziet, het racisme, dan zie je geen fascisme aankomen als het niet vergezeld is van racisme. Mm -hmm. Dat lijkt me heel gevaarlijk. Ja, en wat je ook ziet, die alt-right in Nederland is heel erg anders, vind ik, dan alt-right in Amerika en uh, in in Oost-Europa. Omdat in Nederland de altijd heel erg tweept juist met de Joodse geschiedenis. Waarschijnlijk doordat wij de holocaust hebben meegemaakt. En daar ook een, uh, allemaal met de paplepel hebben ingegoten. Dat het verschrikkelijk was. En dat het uh, het ergste was wat ooit is gebeurd in de geschiedenis. Dus dan zie je juist dat dat heel erg wordt ingezet. Als een soort van breekijver tegen de, tegen de moslims en de islam. Ja. Die dan nu het brandpunt zijn van de, van de kwaadheid van, de, van rechts in Nederland. Terwijl in Amerika is het juist weer gewoon de joden die, die alles overnemen. En Soros en al die spookfiguren die al achter zitten. En, en de bankiers en zo. Dus het hangt ook weer volledig vanaf wat de cultuur is in een land zelf. Of wie het proces als zich richt. Ik, een grappig voorbeeld daarvan was, ik zag een tijd geleden zo'n discussie toen ik nog de oude uh, LP-mensen volgde die nu alt-right zijn. Zag ik zo'n discussie. Iemand die plaatste een, uh, een comment onder zo'n uh, discussie over of islamieten wel of niet binnengelaten moesten worden en over de grenzen. Over dat iedereen aan de grens uh, zou moeten worden gedwongen om varkensvlees te eten. En, en, en, en alleen als ze varkensvlees eten, dan mochten ze binnen. Maar de, hij kreeg daar niet de likes op die hij had verwacht. En waarschijnlijk gingen, gingen er toen twee hersencellen tegen elkaar schuren en dachten hij: shit. Joden eten ook geen varkensvlees. Oh shit, oh kut, nee. En toen snel nou, natuurlijk dat comment geweest. Ik denk oh mijn god. Ah, ah, ah. Dit, is beetje, dit is een beetje mijn probleem met jullie. Het rare is, ook in Amerika zie je daar nou ook, dat hij ja, wordt enorm veroordeeld als de fascisten in de Charlottesville. Maar tegelijkertijd, de mensen die dat doen, die hebben allemaal de Clinton, uh, Hillary Clinton gesteund, die uh, Oekraïne een koep financieren uh, die voornamelijk uit fascisten bestond. Ja, ja, ja. Dat is ook een hele rare, toefens. Wat dan helemaal geen probleem is. Maar dat zijn misschien dan die andere fascisten in Oost-Europa. Uh... Nou, ik denk dat dit ook een heel zwaar probleem is met die in Amerika. Want we zijn nu zo vaak het woord natie aan het gebruiken in de media. En het is in mijn ogen aan het verwateren. En wat je ja. krijgt, ja, dat denk ik dat is dat mensen inderdaad, wat jij zegt Peter, het helemaal niet meer gaan zien dat het gebeurt. Want ze kijken alleen maar van, oh, ze hebben niet een idiote rode vlag met een raar kruis erop. En ze hebben het niet over de joden. Maar nou, dan zijn het geen fascisten, ja. dan zijn het niet nazi's. En dat slaat maar, helemaal nergens ja, ja, op, want het is geen de... integraal paard. Ja, maar in liep in ieder geval iemand op met een de... haard. Ja ja Dat snap ik wel, maar dat is, die mensen, dat waren jokers. Die bestaan al, ja het, het is zoiets als, alsof je uh, in de jungle van Brazilië mensen met de Friese vlag tegenkomt die voor de onafhankelijkheid gaan strijden. Het slaat nergens op dat je met een Duitse vlag gaat rondlopen in Amerika. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Vooral niet van het derde rijk. En dat, dat, dat, het, het, wordt nu zo, het wordt nu zo algemeen en zo normaal dan wordt het ook een soort blinde vlek. En het, het, die mensen die daar nu tegen ageren, die Mensen hebben volgens mij niet eens door dat zij zelf die groep aan het worden zijn. Zij zijn die mensen aan het worden, die straks mensen gaan opsluiten in. Uh, die, die verzameld moeten worden, zeg maar. Dat zijn zij aan het worden. Ja. Die mensen hebben de foute ideeën. En ja, de, de, eerst zijn het alleen die idioten met die domme vlag, die al generaties lang belachelijk rondlopen te sjouwen. Nou, maar binnen de korte tijd valt het, ja, die mensen die daar in die groep vallen, die moeten worden opgeruimd. Ja, dat wordt gewoon een betere, bredere definitie. Ze zijn het gewoon zelf. Het is gewoon compleet belachelijk. En... Gaan het eh, straks over, wat, wat, ja ja wat ik, maar ik maar, om me aan te sluiten nog bij uh, dat nazi gebeurt waar ik mij altijd aan kan irriteren zeg maar is dat het uh, godwinnen uh, verkeerd uh, gebruikt wordt mm -hmm. en, <laughs> ja. <laughs> ja, ja. stel je nou eens voor iemand zegt van nou we moeten één rijk worden en je zegt van, nou, dat klinkt wel als een nazi. En dan kun je gewoon een reactie krijgen van, nou, dat is een Godwin. Maar zo had Godwin dat uh, nooit uh, bedoeld of zo. Mm -hmm. Het was gewoon een observatie. Het was geen moreel iets. Nee, het was gewoon observatie dat als je een uh, discussie op internet hebt, dat uh, hoe langer die discussie doorging, de waarschijnlijkheid dat Hitler genoemd zou worden, één uh, benadert. Zeg maar ja. dat, ja. Oploopt met, maar uh, als je dat is gewoon oploopt. Maar als je dat dus zeg maar zegt, dan is het zo, oh, het is Godwin. Dus dan het afgelopen. Iets, dus ja, dan is het ook afgelopen, hoef ik ook niet meer serieus te nemen. Maar dan is het wel iemand die zeg maar... Uh, het heeft over één rijk en één, één leider en weet ik wel wat. Dat is tramie. Hij denkt dat me. hij een argument of zij denkt dat ze een argument gemaakt heeft. Door gewoon Godwin te roepen. Ja, <laughs> absoluut. Ja. En, en zelfs als je het voor de grap doet. <laughs> ja, dan, uh, dan, ja, dan wordt ook al Godwin gezegd. Dan denk ik van, Jesus Christ, begrijp dan dat soort shit. Dat is dan een echte Godwin. Uh, uh, yeah. Maar we hebben nog heel veel berichten. En we kunnen hier nog zometeen nog over verder gaan uh, doorpraten, want dan hebben we nog een berichtje over Trump. Ja, misschien moet er nou een nieuwe komen, opvolger van de wet van uh, Godwin uh, over Trump dan. <laughs> Trump win. <laughs> Ik heb al een hele leuke grap gelezen over Trump. Oké. Okay. Op een gegeven moment van de week. Tweette die, let's make America great again. En toen reageerde iemand, who reset him to factory settings? <laughs> <laughs> <laughs> <grijpte> <mulj> <Yeah. laughs> nou ja. Maar goed, we, hoeven, we kunnen eigenlijk door blijven praten over waar we eigenlijk al over aan het praten waren. Want dit sluit er heel goed op aan. Uh, Armeense moeder uitgezet. Nog in Nederland. Ja, ja die dus, kinderen uh, kunnen uh, mooi het Wilhelmus gaan zingen. Dat denk ik dan. Uh, ja. Ja. Ja. ja, voor die moeder is het te laat. Hè? Dus <laughs> als zij, uh, ja, als zij uh, zeg maar, wel die uh, de basisschool had gedaan, dan was ze hier ontzettend welkom uh, geweest. Ja. Ik kon het derde uh, compleet niet opzeggen, denk ik. Ja. Ja. Dat is een regeltje kwijt. Ja. Zij heeft het Armeense volkslied geleerd. dus uh, <laughs> Dan is hij van een compleet andere kant. Het is dus uh, gewoon volledig anders. Thank you. Dan een Nederlandse uh, iemand. Ja. Maar wat het erger hier aan was inderdaad, dat daar dat kinderen waren uitlogeren. En nou wordt die moeder teruggestuurd en uh, die kinderen zitten hier nog. Dat is natuurlijk wel heel sneu. Ja, een ander verhaal was dat die kinderen ondergedoken waren. Zoals ik uh, het ja, had ja. meegekregen, had er staat uh, die kinderen. Oké, okay, ja, wat heb ik dan weer gehoord had, dat die kinderen als gevonden zouden worden weer... Uh, ja. en ook naar Armenië gestuurd zouden worden. Maar goed, zullen even op die link klikken en kijken wat er staat? Ja. Oh, nee, Johan heeft het correct, ja. Want er staat ja, de minder, twee minderjarige kinderen mochten worden uitgezet naar Armenië. Dat heeft de rechter dan bepaald. Dus nou ja, die is onafhankelijk is dus dat uh, zo weet je dan. dan. Uh, maar waar ze zijn is niet bekend. Nou ja, van de rechter mogen ze in ieder geval worden uitgezet. Dus ik denk dat als ze gevonden worden, dat ze dan uh, ook wel worden uitgezet. Ja. Ze zijn ook nog in Rusland geboren, zie ik. Wow. Ja, ja, precies. En er wordt gezegd, ja, ze nam zelf het risico om gescheiden te worden van haar kinderen. omdat ze haar kinderen naar een onbekende verblijfplaats. Uh, of dat ze verblijfplaats verzweegt. Ja, het, uh, dat werd haar ook uh, aangerekend. dat ze gelogen had uh, tegen. Uh, ja, ik denk dan de verhorende agent of zo. Ja, maar. Maar ik denk dat ze die kinderen gewoon een beter leven toe dan dat zij gaat krijgen in Armenië. Ja. ja. Want Armenië gaat het best wel fout, hè? Ja. is hier in de Armenian Weekly. The government of Armenia approved a proposed anti-smoking strategy... on the 2 oh. August. Oh Armenians health minister Levon Atoyan... said the strategy aims to implement several programs... To decrease tobacco use in the country. Ja, dat is het grootste probleem waar ze daarmee te maken hebben. Dat, ja. is er, dat, dat, is er, dat is denk ik een hele, hele goede reden waarom, uh, ja, waarom dat er nu echt sprake is van. Uh, niet, niet, niet van een gelukszoeker, maar gewoon iemand die rookt. Nou ja, ik bedoel, in Nederland hebben we al Hans Hoogvorst gehad. Dus de woorden on smokers is hier al uh, jaren gaande. Nee, maar ik denk als, als je inderdaad. Uh, dan, dan kun je daar heel goed op in spelen. Hè? Ja. Nee, maar ja, al met al natuurlijk dat het, het, het, het hele asielgedoe is natuurlijk een beetje uit de klauw gelopen. Hè? Ik bedoel, alleen mensen als, als, ze, als ze zielig voldoende zijn, dan mogen ze het land binnen. Ja, daar, daar hou je niet uh, de beste mensen mee binnen. Nee. nee, eigenlijk zou het zou het gewoon net andersom moeten. Dat, uh, dat, dat mensen die wel. Uh, uh, een baan kunnen krijgen, dat die veel welkomer uh, zijn dan nu. Nu is het gewoon zo dat als mensen hier binnenkomen, dan worden ze eerst uh, opgehokt in een, uh, in een, in een, in een lelijk gebouw. Dat heet dan een asielzoekerscentrum. Nou, asiel vind ik ook beledigend. Uh, asiel is officieel voor dieren. Dus ja, waarom stop je er dan mensen in? Volgens mij ging het eerst andersom. <laughs> ja. Uh, dierenleed is, is volgens mij uh, jonger om je daarover te uh, bekommeren dan uh, mensen. Oh, je bedoelt dat uh, dierenasiel, dat, dat is afgeleid van een mensenasiel? Ja, uh... Maar ik, ik, ik, ik blijf van mening. Ik, ik, ik, ik ben eens in, in, in Auschwitz dan uh, geweest. Hij ja, maar... wel even over de nazi's daar. Ja, ja, nou ja, daar Dat die had... <laughs> <Daar laughs> Maar diezelfde lingo! Rakken... <laughs> ja, klopt. Ik snap je vergelijkingen, Jüri. Maar dat het was ik zo dat de eerste asielzoekerscentra in Nederland was in. Uh, een kampen, uh, ja, Westerbork, die gewoon de laatste spout was. Dan worden dan Molukkers opgeslagen, zeg maar. Ik ben ja. nog in de camping daar geweest. Camping hey. Westerbork, dat heeft ook wel iets grappigs. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> <laughs> nee, maar uh, op het, uh, nee. het voormalige terrein hebben we ook nog naar Molukkers uh, gezeten. Hey, ja, ja, ja. Dat erg. Wat erg. Al, al wat erg. En, uh, en ook uh, Joegoslaven daarna ja. Oh nee, dat kijkt toch mij. Dus uh, het is niet zo pas het sinds heel lang dat uh, rondom de kampen geen uh, asielzoekers meer worden uh, opgepakt. Maar... Maar ik denk, wat Jürgen zei, ik denk, als jij dus voor jezelf kan zorgen, als je een baan kan krijgen, dan moet je helemaal niet asielcoast in. Het lijkt mij heel normaal dat je daar gewoon in je gang kunt gaan. Ik, ik kan me voorstellen dat je, uh, dat je een soort registratie in moet als je ergens aankomt en zegt van, hé, hey, hier ben ik, ik uh, wil graag... ...verzorgd worden door jullie. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je gaat zeggen... ...nou, zelfs libertarisch gezien zou je dan zeggen... ...nou, laten we kijken of daar mensen bereid voor zijn... ...om dat te doen. En of daar capaciteit voor is. Dus daar kan ik me nog wel in vinden. Maar dat, uh, dat stukje waar mensen die zichzelf kunnen redden... ...soms ook jarenlang uh, opgesloten worden... Dat, ...dat vind ik echt heel fout. Ik ken trouwens iemand die bij het COA gewerkt heeft. En uh, ja, wat hem betreft mag ze het COA meteen afschaffen... ...en teruggaan naar de situatie zoals het was voor 1987... In die tijd uh, werden nieuwkomers meteen doorverwezen naar de sociale dienst waar ze een uitkering kregen en ja, naar woonruimte voor hen werd gezocht en later eventueel naar werk. Misschien niet helemaal libertarisch, maar de oplossing die in 1987 uh, werd voorgedragen is nog minder libertarisch. Want uh, wat gebeurde er toen? Door de toenemende instroom van vluchtelingen halverwege de jaren 80 besloot het kabinet Lubbers de regeling opvang asielzoekers, oftewel de ROA, in het leven te roepen. Nieuwkomers kwamen hierdoor niet direct in aanmerking voor een uh, uitkering, nee, ze moesten eerst een paar jaar in een kamp opgesloten worden. Tot ze zich uh, miserabel en ellendig genoeg zouden voelen, ieder eigen initiatief uit hun gebannen zou zijn en dat ze alleen nog maar een handje op konden houden en smekend omhoog kunnen kijken naar de uh, staat in de hoop dat die voor hen uh, zou gaan zorgen. In 1993 werd het ROA omgedoopt tot het COA, dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En daar zitten we tot aan de dag van vandaag mee opgescheept. Ja, maar dat hele uh, asielzoeken, uh, zeg maar, het wordt ook op één hoop uh, gegooid. In Nederland hebben we verschillende stromen uh, gehad. Uh -huh. Verschillende redenen. En vaak waren er ook verschillende soorten problemen. Uh, er zijn ook berichten over Antillianen en zo. Terwijl nou die komen op, op, over het algemeen wel vrij goed Nederlands bijvoorbeeld. Uh, uh. Maar sowieso dat hele naturaliseren. Dat is natuurlijk ook een complete problemisatie van immigratie. Als je gewoon bijvoorbeeld bedenkt dat vorige eeuw in de Verenigde Staten gewoon Europeanen daar gewoon met de boten naartoe gingen, dan het, uh, een eeuw later. Dat is natuurlijk een heel ander iets. Terwijl het is niet zo dat uh, de Verenigde Staten uh, eraan onderdoor is gegaan of zo. Dus het geluid zeg maar, van die nieuwkomers en het is anders en weet ik veel wat. Dat is volgens mij ook altijd wel geweest. En we hebben bijvoorbeeld hier ook wel Italianen gehad. Nou, ze hebben wel eens een beetje een pizzeria begonnen. En die pik je er niet altijd even makkelijk uit. Van god, dat is een Italiaan. Maar de, Chine yes. maar de Chinezen zijn hier ook uh, gekomen. Uh, maar die zijn niet allemaal even geïntegreerd. Nee, maar je hebt alleen nooit last van ze, hè? Je hebt gewoon nooit geen uh, last van ze. Dus, met andere woorden... Ja, het is ook, zeg maar, van hoe het uh, domme volk er een beetje tegenkijkt, zeg maar. En zichzelf eigenlijk in de voet wil schieten. Want als je dus ergens naartoe wil... Dan, mm. nou, ja, in de jaren in jaren 50 ging iedereen ook, als ze er, er maar even zin in hadden, emigreren naar Canada en Australië. Dat is geen enkel probleem. Ja, maar ja, daar zit nu ook gewoon dom volk. Met dezelfde, oh, al die nieuwkomers. Ja, dus alle dom volk zit een beetje moeilijk te maken voor elkaar, zeg maar. Stealing our job. ja. yeah, yeah, yeah, yeah. jobs. Ja. Took our jobs, ja. jobs. <laughs> Over uh, jobs gesproken, want dat is, is weet, inderdaad ja. ook nog uh, wel een aspect. Je hebt dus al die mensen die worden opgehokt in zo'n uh, van die grotten, van die, die mogen jaren, jarenlang niet werken. Ja, oh. ja. Dus dan bouwen ze ook een gigantisch schat op hun CP uh, op. Ja. Ja, dus dat is ook nog een gigantisch probleem. Want ja, als, als deze Armeense mevrouw hier wel had mogen blijven, dan had ze eigenlijk alleen maar ervaringsdeskundig kunnen worden op het gebied van tafelvoetbal of iets sterker. <laughs> ja, ja, ja. ja sterker, het kan ook nog andersom, hè? Dus uh, ik heb een documentaire gezien over een asielzoekerscentrum ergens in Afrika... ...waar ze dan als experiment hadden toegestaan dat mensen... Uh, dat ...een soort mini-economie binnen dat asielzoekerscentrum werd dus toegestaan. Dus ze mochten uh, fietsen repareren, andere dingen doen... En toen kwam, het was zelfs, het liep zo goed dat mensen van buiten het asielzoekerscentrum, het was trouwens in Afrika ergens, naar het asielzoekerscentrum toe gingen om daar te kunnen werken. Het was een vluchtelingenkamp, eh, omdat het binnen die, uh, dat opvangcentrum uh, liep de economie beter dan daarbuiten. <lacht> <laughs> ja. Dus er gingen mensen, die gingen naar dat kamp toe om daar te werken, dus van buiten het kampen. De locals die gingen daar naartoe, omdat daar gewoon meer werk was. Maar je ziet wel eens wat van die ten posts over hoe migranten het beter hebben dan de lokale bevolking. En dan denk je, zou je in ieder geval ook moeten zeggen van alles wat migranten wordt aangeboden? Zou je als Nederlander voor moeten kunnen kiezen? Ik laat gewoon achter wat ik heb. En ik kies daarvoor. Misschien als het echt beter is, waarom niet? Nou, het was wel zo, er waren een aantal economen aan het woord kwamen. En eentje die zei ook van, ja, maar er is totaal geen regulatie daar in dat kamp. En nou, toen stappen Waarom het daar beter ging, hoor. Ja, ja. Maar, ik ben ook wel verscheidene mensen tegengekomen die, uh, zeg maar, uh, niveau 4 of 5 in de verzorging hadden, ziekenverzorging. Maar dat hadden ze dan een, een, een diploma uit Litouwen of zo. En, en, en dan mag je hier dus nog niet eens op niveau 1, wat echt het uh, aanbieden van eten aan mensen is, <laughs> mag je je niet eens doen zonder diploma, zeg maar. Ja, dus er wordt uh, word ook, zeg maar... Het wordt dus echt alleen maar geproblematiseerd en, en, en zeg maar niet gefaciliteerd ofzo. Dus mensen die kunnen het prima. het wordt ze ook moeilijk gemaakt, zeg maar. Om, om de kennis die ze uh, wel hebben in te zetten. Dus dan word je eigenlijk alleen maar donker Als je, uh, zeg maar op papier, als je uh, hier uh, immigreert. En, en uh, ja, ook dat is apart. Want het is niet zo dat uh, de Nederlandse geneeskunde echt heel veel verschilt met de Litouwse ofzo. Nee. Maar we moeten wel even verder met de berichten, uh, we willen het einde nog kunnen halen. <kijst> ja, we gaan nu naar de War on Bikes. Dus de, ja, de, de oorlog aan de fiets is verklaard hè? door verschillende organisaties. Ik begin even met het uh, Veilig Verkeer in Nederland, die wil uh, de fiets neutraal hebben. <laughs> <kijst> ja, ja, weg met de stand. Ja, dit is wel grappig, hè, want vroeger was ooit... Uh ja onze metaaltechnologie niet goed genoeg om wat wij nu als de vrouwfiets kennen te maken en er is dus een innovatie in techniek nodig geweest om die uh, stabilisatiestang op een andere plek te krijgen zodat wat we nu als de vrouwfiets kennen en dat tegenwoordig uh, is onze metaaltechniek zo goed dat we zijn allerlei fantastische fietsvormen het is inderdaad wel grappig dat er nu een organisatie die zeg maar het oorspronkelijke fietstramien wil gaan verbieden dat is wel komisch ja want die wil het dus ook echt verbieden hè die wil dus ook gewoon echt de herenfiets verbieden. Nou ja, en dan heb ik het artikel gelezen zo van... Nou, kom maar op met die cijfers. Nou, ik heb alleen maar gescand hoor. En dan zie ik die cijfers gewoon niet. Dus als je mij wil overtuigen van... Nou, uh, zo'n herenfiets, dat is toch wel echt uh, een gevaar uh, voor jezelf. Ja, dan hebben ze wel flink gefaald. Want, ja, ze roepen alleen maar wat. Ja, het is onveilig. Ja, laat die cijfers dan zien. Is het uh, zeg maar een beetje, of is het echt 100% van de gevallen? Ik weet niet, ik heb hier een beetje het gevoel bij van dat iemand die van Veil of Verkeerd Nederland sowieso had van... Ja, wat uh, NVWA kan, dat kan ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja. Mijn baan die komt langzamerhand in gevaar. <laughs> ik wil subsidie. Ja, oh, is, uh, <laughs> ja, ja, ja. gewoon iets aankaarten, uh, zeg maar. Een ja. probleem aankaarten. Een uh, een vandaag item. Klaar ergens de oorlog gaan, dan komen we weer in het nieuws. Maar die cijfers die kunnen best geleverd worden als je daar een beetje geld voor beschikbaar stelt om dat te onderzoeken. Nou ja, we hebben een hoogleraar gehad ergens in Maastricht geloof ik, die is er zo uit de duim zo. Ja, ik denk die ja, onderzoekers en ik ben er zelf ook die uh, daartoe behoort, die weten heel goed hoe je uh, op te snuiven wat, het, uh, eind, wat de eindconclusie moet zijn van een onderzoeksrapport. Ja, we hebben trouwens nog een paar berichten weer, <laughs> Want de, de BOVAG die had ze ook zoiets van, nou ja, wat de VVN kan, dat kan ik ook. <laughs> die willen ook iets verbieden. Uh, belastingregels voor de fiets van de zaak. Ik wist niet dat er nog een dat er nog bestond. Ja. Ja, en het gaat allemaal over het privégebruik. Want als je auto van de zaak hebt, dan is het ook... je mag er niet meer dan 500 kilometer privé mee rijden. Dan moet je allemaal hele ontzettende boekhouding bij gaan houden. Want anders wordt het bij je inkomen opgeteld. En dan worden er ook natuurlijk foto's gemaakt. Als jouw auto bij de Beekse Bergen wordt gezien... dan wordt vermoeden dat dat, dat, dat uh, niks met werk te maken had. Mm -hmm. Dan ben je de sigaar. Maar dat heb je dus met fietsen ook. Als dus je mag niet met de fiets van de zaak mag je niet uh, een omwegje ja. nemen... om de uh, zak aardappel te Halen, is, dat, is dat een voorstel of is dat een echte regel? Dat is een voorstel, denk ik. Een uh, voorstel, ja. Ja, ja maar, de BOVAG vindt wat. Maar hoe komt BOVAG hierbij dan? Dit is toch helemaal niet hun uh, straatje? Nou, ja, die willen ook in het nieuws komen. Die willen ook een item bij één Vandaag. Nou, de BOVAG zitten toevallig vlak achter mij bij, uh, bij mijn werk. En, uh, ja. Die hebben ook zo'n melkkoe in de, in de tuin staan voor het huis. En die moet dan aangeven hun protest dat de automobilist een melkkoe is. Dan daar hebben ze een grote kunststoffen koe hebben ze neergezet... ...om hun solidariteit met de automobilist weer te geven. Maar het is natuurlijk precies dezelfde organisatie die het gezorgd heeft... Het is, ...het is een organisatie van garages, dus die heeft gezorgd dat de APK-plicht is. Dus daar hebben er op zich in principe geen probleem mee dat de automobilist een melkkoe is... ...en uh, dat die, zoals ik, te maken krijgt met de opmerking... ...uw linkerachterlicht knippert te wit in plaats van oranje, kan de inspecteur niet door de vingers zien, krijgen zij voor gezorgd. Dus ze vinden het op zich helemaal niet, geen probleem uh, ja, om mensen uit te melken. Nou is het op zich helemaal niet verkeerd dat uh, auto's gekeurd uh, worden. Ik heb, uh, je kent misschien al de slogan, uh, die zien we nooit meer terug. Die zien we nooit meer terug. ja. Yeah. Dat, Te ja, dat komt dus van uh, Wrak van de Week. Dat hoorde bij een trots programma. Er zijn er wel YouTube filmpjes van. Uh -huh. in, de jaren, in de jaren tachtig zeg maar in, in wat voor auto's mensen zich nog uh, veroorloofden om daarmee op uh, de weg te gaan. <laughs> en dat's, en nou, dat zijn echt hele grappige filmpjes, want echt joh, je kon gewoon door de vloer kijken. Ja, ik ken het nog wel. Ik heb het ook wel gezien. Maar ik, ik heb, uh, als je dat wil meemaken, dan kun je ook gewoon naar Servië afreizen. Ja. En, daar gewoon, <laughs> en daar gewoon de weg op gaan. Dan uh, kom je alles tegen wat je maar kunt bedenken. <laughs> ja. Ik heb, ik heb daar volgens mij, ik heb de hout gestookte Oertuigen met grote rookpijpen meegemaakt. Ja, maar misschien dat er aan... En uh, aan... ook geen wegmarkering. Dat, dat, ja. vond ik, dat vond ik zelf best wel confronterend. Dus uh, er was zeg maar een strook asfalt. En die had drie rijstroken. En ja, links en rechts was vrij duidelijk. Maar die middelste was eigenlijk... Die bestond eigenlijk niet, want het was een tweebaansweg. Maar die middelste rijstroken, dat was eigenlijk gewoon... Ja, wie dat opeiste... Gewoon ja, een, een, een libertarische weg. Dat hey. ja, is echt briljant. Nou, toen reed ik het zelf ook. Maar, maar ik vond het wel een bijzondere... Het is ook alweer een paar jaar geleden hoor. Want we ja. gaan niet vaak met de auto's zulke trips aan. Maar ik vond het wel... Ja, het was wel verrassend. Ja, ik denk niet dat op een privé, private weg de, de markering gaat ontbreken. Nee, ik vermoed ook niet. Ik vermoed ook niet dat bepaalde voertuigen van bepaalde kwaliteit uh, toegestaan zijn. Maar, nee, natuurlijk. Maar de belastinginspecteurs hadden zelfs bezwaar tegen deze belastingregels voor fiets van de zaak. Want controle op het aantal privé-kilometers is onmogelijk. En het bijhouden van een kilometerregistratie ondoenlijk. Evenals het bepalen van de waarde in het economisch verkeer. Ja, dat is een heel apart soort mensen. Nou, ja. wij gaan er serieus op in. Dit, uh, ja. Wat, wat, uh, wat uh, de, de, de gekwelde fietser. Uh, wat, wat ik nog mis deze week. is gewoon het, uh, het, het, het, het, het terughalen van de fietsbelasting. Fietsbelasting is nooit afgeschaft. Dus uh, elke gemeente is gewoon in staat om gewoon uh, de fietsbelastingen in te voeren hoe ze alleen maar te activeren. Ja. Dus uh, dat lijkt me een heel goed punt. Na de Tweede Wereldoorlog is het afgeschaft met veel fanfare. En uh, niet langer na afgeschaft. De auto het uh. het is auto autobelasting ingevoerd. Opgeschort. Ze ja. ja, het, schort het altijd op, net zoals de dienstplicht. Precies, het kan gewoon weer worden geactiveerd. Mm. Dus ik verwacht een uh, deze maanden in Amsterdam om al die... Uh, dat, dat miste ik ook nog. Uh, ze hebben ook gezegd in Amsterdam, daar heb je dus die uh, fietsverhuurders... Die willen, die willen terug naar de tijd van vroeger. Vroeger waren er gewoon een paar grote fietsverhuurders. die vuurden, eigenlijk alle, alle fietsen. En dan herkende je dat, zegt ze nou, dan. Gele, dat was dat bedrijf, rode was dat bedrijf. Maar tegenwoordig zijn er duizenden fietsverhuurders in Amsterdam. Ja. En het, ja, wat ik hoorde was dus. Dus het is een bedrijf wat heel lang ervaring heeft, wat een soort uh, ja, kwaliteit levert, wat geregistreerd is, wat betrouwbaar is. En dit bedrijf, ja. Wil dus in plaats van gewoon op basis van kracht zeggen van hey, natuurlijk komen jullie mijn fiets huren. Dus dat de overheid gaat ingrijpen. Zodat een of andere uh, schoemelen uh, uh, ergens achter de, de tatszaakfiguur twee fietsen te huur heeft. Dat die dat niet meer mag doen. Ja, toevallig was dat het volgende bericht Klaas. Ja, was dat was het volgende ja. bericht? Ja, dat is ja, uh, zo bizar. Dat ja, denk ja, ik, ik, vind, ik vind vooral zeg maar, het denken rondom, rondom zeg maar, uh, het wel of niet belasten van zo'n fiets vind ik gewoon raar. Zo van, ja, het kan misschien worden gezien als inkomen. Of van waarom zou je niet. Ten opzichte van alle loonbelastingen, en weet wel wat voor belasting nou al zijn... ...kan we niet de Nederlandse werknemer een fietsje gunnen, onbelast. Ja, dan is het hek van de dam. Voor je het weet, nemen ze een elektrische fiets. En de vraag is ook, mag je nou op je fiets je telefoon bedienen? Ja, het wordt inderdaad wel uh, uh, steeds meer besproken. Ja, dat is ook wel uh, terecht. Ik bedoel, uh, uh, kijk, een fiets die kan gewoon prima uh, bellen, maar... Het is met name dat loeren op uh, het schermpje, wat gewoon heel veel gevaren oplevert. Uh, uh, en niet alleen voor zichzelf. Als je daar met de auto uh, langs gaat, kun je zo je no claim uh, kwijtraken. En, uh, nou ja, maar ik als scooterrijder vind het ook wel gewoon gevaarlijk, want, uh, het zijn gewoon vrij onberekenbare uh, verkeersdeelnemers. Ik vind wel dat je niet uh, de telefoon mag gebruiken op een paard. Dan ga ik geen paard meer uh, rijden hoor, want dan kan ik niet meer mijn bitcoins in de kant houden. <laughs> ja, goed, ja, dan hadden we nog het bedienen van, uh, van de smartphone en uh, de auto wanneer die op de dashboard geklemd zit. Uh, ja, Goed, dan had iemand die, uh, die, die zat er met zijn vinger zo op en uh, op dat moment reed toevallig een agent langs en die zag. Ik vond dat er reden genoeg om daar een aantekening uh, een van te maken. Het was in Snake, hè? Dus ja, het is een snake. 239 euro. Nou ja, dat zal een leren. Ja. Was, dat, uh, was dat zeg maar een uh, soort gecombineerde, uh, gecombineerde actie om de Sneekweek om zeep te helpen? In de stad zelf zijn ze al bezig om zeg maar, met dat geluidsvolume bezig te gaan. Zo dat, uh, dat is een post uh, feest ook. Het het publiek is nu al luider dan de muziek. We hebben vorige week inderdaad uitgebreid. Ja, ja, ja precies. Uh, nu zeg maar ook, als je het af en aanrijdende verkeer wordt ook om allerlei benodigdheden, zeg maar op het? het is staatssteun voor Pompom, dat denk ik. <laughs> ja, wat, wat, wat ze willen is: je hebt uh, van die navigatiesystemen van, uh, van, van Android. En die worden, die worden uh, van Google worden automatisch bijgewerkt uh, met enige regelmaat, helemaal gratis. En ja, die navigatiesystemen die zitten op allemaal mobiel de devices. Dus als je die nu in de houder hebt en je komt er met je tengels aan, dan krijg je een bekeuring. Dus dan moet je echt een tomtom hebben. En dan moet je van die kaarten kopen. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is een goeie, De tom moet je ook aanraken. Ja, maar dat is niet een telefoon. Er staat hier over, je mag je telefoon niet aanraken. Mm, ik heb dat trouwens wel eens meegemaakt. Ik heb een agent gehad, die probeerde mij uh, te bekeuren voor het weet uh, houden van mijn telefoon. Ja. En toen zei ik, ik heb geen telefoon. En dat was ook echt zo, op dat <laughs> moment. Ik had, niet ik had inderdaad een tomtom mee. En die tomtom had ik inderdaad beet en dat ja. Ja, als, je, als je een banaan vasthoudt en zo aan je oren houdt ja. wat zal hij dan zeggen zijn, nou er zijn ook weer uh, wederom grappige uh, YouTube filmpjes van ja. uh, uh. mensen die dat doen ja. nou, in ieder geval uh, de wetafsheid 2002 toen je mijn telefoon alleen nog maar gebruikt om mee te bellen of te sms'en uh, in ieder geval uh, toen kwam mijn smartphone en ja de telefoon heeft daar al een andere betekenis gekregen en ik hoorde dan op de radio een jurist daarover en die zei ja goed als die man in kwestie in hoger beroep gaat dan uh, die, die zaak ietsje anders voert dan, uh, ja, dan kan die wel uh, vrijgesproken worden. Maar het heeft puur mee te maken met het feit dat de telefoon in 2002 een ander apparaat was toen die wet werd gemaakt. Je ja. kan misschien ook zeggen van het is mijn telefoon niet, dit is mijn uh, beleggingsapparaat. Ik ben hier bitcoins aan het kopen. Ja. Telefoon <laughs> dat is het, uh, ja, ja, dus het een beetje oud apparaat wacht uh, nog het moment... In de toekomst dat er gewoon een smartphone, hè, wat eigenlijk een stomme naam is voor het apparaat, van draagbare computer, uitkomt, waarmee je niet kunt bellen. Ja. ja onzin af. Uh, dus uh, uh, uh, ja, dus het de jongeren bellen helemaal niet meer. Nee, precies. Wie belt er nog inderdaad? Niemand belt meer. Ik kan me nog voorstellen dat je die microfoon nou nodig hebt, maar die hele telefoonfunctie kan er wel uit. We kunnen in ieder geval zeggen: het is geen telefoon. Ja, uh, cool. Je hebt hier al zo'n Tesla gezien? Er zit een enorm scherm op. Uh, uh, weet ik niet wat je er allemaal mee kan doen. Omskijken. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, goed. Ja, we hebben nog een paar uh, soortgelijke war on bike uh, berichten. Uh, maar dit is dan de war on motorbikes. Uh, dat gaat dan over de, de nummerplaat op de, op de motorfiets. Het gaat dus over mensen die zelf een motorfiets in elkaar hebben. En dan hebben ze de de kentekenplaat niet in het midden zitten... want daar zit dan alleen een band, zeg maar... hebben ze een, een, aan de linkerkant zitten... of aan de rechterkant. En dat uh, mag niet, heeft de rechter gezegd. En uh, zeg maar voor de lamp, mag dat wel? Of voor de achterlamp? Ja, ik zie hier een foto van de kentekenplaat die ernaast zit... en daar zit de lamp bovenop, op die kentekenplaat. Okay. Maar de wet zegt, artikel 7, lid 6... de kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak... van het voertuig zijn aangebracht. Het mediaanvlak wordt het midden van het voertuig bedoeld, zo oordeelt het Hof nu. Dus, oh nee, uh, en als ze dat niet doen, wat gebeurt er dan? Als ze dat niet doen, dan... Ja, dan krijgen mensen mijn of ofzo, ofzo? Nee, dan zou dat een K030A kunnen ze aan hun broek krijgen. Oké, okay. klinkt als een ziekte, maar... <laughs> Ik weet dat mijn zus het keer gehad heeft, die reed, die reed met de auto en had ze boodschappentassen en een kind op de arm. En er uh, zat een fiets, die had, had een fiets achter in de achterklep. En daarvan draaide het wiel met de spaken voor het uh, nummerbord. En dan was de politie helemaal achter ze aangereden tot ze thuis was om ze daar een route voor te geven. Want de kentekenplaat was niet helemaal duidelijk zichtbaar. Ik verbaas je toch over dat, dat, dat hoeveel percentage werd van de aangiftes werd naar nou weggegooid door de politie? 30% of zo? Omdat ze daar geen tijd en capaciteit voor hadden. Waarvoor ja, was 80%? Ik weet het ook niet meer. Je hebt vast een subverdeling in categorieën. Categorieën waarvoor ze veel werk moeten doen. Zal het wat hoger liggen dan... Uh... Als je aangehouden wordt... dat is altijd zo'n mooi moment... om het uh, Wilhelmus te gaan... <tie> Alle veertien complete. Wat over je? Ja, je ja, ja dat Moet je verleden. eerst zeggen. Van, ja, hallo agent. Ik wil graag een, uh, een verklaring afleggen. Ja. En dan uh, de agent op aanspreken als hij niet te salueert. Het kan zijn als jij uh, zingt wil. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Dat je al gelijk je boete kwijt bent. Want dan, uh, als jij Wilhelmus bent, krijg je natuurlijk geen boete. <laughs> Zijn er nog meer berichten, uh, Johan? Ja, oh ja, ja. We, ja. Moeten ja. We, hebben, we hebben Trump nog. Uh, <laughs> <Hoi>. <laughs> ja, goed, dan gaan we naar het volgende bericht. Amsterdamse uh, appartementen alleen te huur als je Westers koopt. En daarna, en daarna komt Trump. Een... Ja. Zijn dit ja, maar... misschien van die dingen die, die gebruikt worden om bij proxy racistisch te zijn, zeg maar. Dus je mag niet mensen van een bepaalde rassen weigeren, want dan, uh, dan ben je een racist. Airbnb heeft dat ook uh, afgeschaft of verboden. Maar je mag dan misschien nog wel zeggen, je mag alleen maar op uh, aardappels koken of zo. En dan heb je eigenlijk een verkapte manier om racist te zijn of zo. Maar wie uh, wil dit waarvoor invoeren? Is de stad Amsterdam? Nee, nee, private verhuurder. Ja, een bemiddelaar, een bemiddelaar in Amsterdam. Oké. Okay. Ja, die beweert en, en... dat die huizen, dat dan uh, de luchtjes van het ene huis naar het andere gaan. En dat zou, dus als je langs staat te koken, dan zouden die woningen niet tegen kunnen... Dat, ja. dat gaat buren jou eten ruiken, dat beweren dat ze. Ze ja. zijn hypothesis zitten, en mij mag dat toch gewoon. Ja, ik heb er geen probleem mee. Zij dat, dat zijn wil. Uh... Woningen met een gemakkelijke geuroverdracht naar buren, zegt Michel Rodering. Ja. Die zijn minder geschikt voor lange kooksessie. Nee, ja, nee, ik denk dat uh, Johan uh, wel een punt heeft. Maar ik zit ook een beetje aan de praktische invulling. Bijvoorbeeld, uh, wat is dan Westers koken? Hè? Ik bedoel, als je... Uh, ik, ik vind uh, de pangang, vind ik al vrij Westers. Yeah. Ja, want ik ken ze China niet. Uh. Nee. En uh, hetzelfde geldt voor uh, onze pizza. In, uh, Fuyang Hai is officieel, Daar kan je nog in de rechtszaak meevoeren, bedacht door een Amerikaan. Dus, uh, het, het woord Fuyang Hai heeft in het Chinees geen enkele betekenis. Het woord Hai betekent trouwens uh, garnaal in het Chinees. Ja. ja. En, <laughs> Wat is bedacht door een Amerikaan? En Je kunt uh, gewoon in de Albert Heijn uh, uh, ook genoeg ingrediënten uh, kopen. Die stinken. Ja, die flink stinken. Ik bedoel... Ja. Uh, Spruitjes! Yeah. Yeah. <laughs> of Spruitjes inderdaad. Ja, over dingen die stinken, ik kan me inderdaad nog van jaren geleden herinneren dat iemand, en dat was gewoon een Nederlander, die was uh, trassie uh, aan het bakken. En dat, ja. Wat als je Westerse eten aanbakt? <laughs> ik, kan echt, ik, ik, kan echt, ja, ik kan me goed voorstellen dat dit gaat uitgebreid worden naar je moet Westers koken en je moet goed kunnen koken. Ja, yeah. <laughs> <laughs> minimaal drie sterren. Hè. Ja. Ja, ja. Ja. Wat ja, als ja. iemand gaat barbecuen. Als, als jij gewoon een carbonade laat aanbranden, dat meurt dat smeurt ja. ook gigantisch gewoon. Ja, je uh, gaat uh, frituren, uh, zeg maar. Oh, dat, Oeh, echt de... dat is Belgisch. Ik weet niet hoe dat telt. En, uh, en vandaag rook ik pannenkoeken. Ja, Zich een lekkere geur. Ja, maar frituurlijk maakt ook wel echt een walm. Ja, ja, ja, ja. Maar kijk, we moeten even bijgezegd worden. Hij zegt dus, het zijn, er zijn woningen met een gemakkelijke geuroverdracht naar de buren, zegt die ja. Michel Rodring. Die zijn minder geschikt voor lange kooksessies, maar het woord westers is hier buiten gewoon ongelukkig gekozen. Ik vind ja. het heel vervelend als mensen dat interpreteren dat als er gediscrimineerd wordt. Uh, we hadden moeten zeggen dat het appartement niet geschikt is voor intensief koken met veel geuren. Want dat kan net zo goed het geval zijn met Loonco of spruitjes. Ja, ja. ja uh, uh, maar dan nog zou ik het niet verbieden, maar eerder zeg maar. Extra laten betalen daarvoor. Nee, gewoon zeggen van, denkt u om de buren of zo. Gewoon een goede afstekinstallatie doen. Wie heeft die huizen gebouwd. Is dat toevallig overheid in een of andere Phoenixwijk sociale woningbouw of zoiets? Ja, ik denk dat het Bruinsville was. Bruinsville Keukens. We hebben ja. modulaire woningen neergezet. Ja, ik zou het niet weten. Is dat in het, het artikel? Nee, nee, nee. Mag gewoon een vraag. Ik, ik geloof dat het was ergens in Amsterdam. Ja. Nou. Die heeft die huizen geplaatst. Dat, dat ben ik wel het Nou, ik weet in ieder geval helemaal zeker die man krijgt geen stomp. <laughs> <Nee>. Next. <laughs> Op naar Trump. <laughs> ja, Trump. Johan. Zijn we er al? Johan, even Die laatste is grap is gewoon sterk. Zijn uh, oh. dus Johan het even bijkomen? Even drinken pakken, juist, ja. Wat, wat, wat, wat? Johan, we waren helemaal klaar. Ze oh, dachten, sorry, Ik ben ja, heel he even snel naar de keuken gerend, ik denk. Eh. Ja, om, om wat niet-westers te kopen. Ja, ja, sorry, het was even tijd voor... Eh... Ik dacht, oh shit, ja. mijn gehaktballen staan al. Ja, tekenen. ik zag Trump komen eraan. <laughs> ik dacht, Trump komt eraan, voorbereiden. Uh, goed, ja. Uh, dan gaan we naar het uh, volgende bericht toe en dat gaat dan over... Trump, ja. Ja. Ja, Ik vind het een beetje de name van Not maar... Uh... Wat zeg je? <lacht> <lacht> een naam die je maar beter niet hard, hard op kunt noemen. Waarom zou je het niet over Trump uh, hebben? Zeg maar? Vliegt er gelijk een steen door je uit. Nee. Kijk, van die lange discussie zou je niet op zitten wachten. Ja, maar dat is misschien wel juist ja, heel interessant. Ja, ja, ja. En voor een deel zit ik ook gewoon zelf uh, te zoeken. Maar helemaal niet op de vlakken, zeg maar. Uh... Spijkers op laag water, of niet? Misschien wel, maar ik denk niet op de begaande paden, of paden, zeg maar. Omdat dat vind ik ook heel, al heel snel niet interessant. Ik moet zeggen, uh, ik heb uh, nou, redelijk wat uh, meegekregen uh, van die rellen. En voor een deel is het dus ook een media-event. En, en dat vind ik zeg maar, ook iets ontzettend interessant. Omdat, uh, nou ja, dit is gewoon een stukje massapsychologie. Ja. En voor een deel maakt het dus ook uh, waarom mensen er zo heel snel emotioneel over doen. Alsof je met je individu de massa onder controle moet proberen te houden. En dan met name dan degene vanuit de andere kant, zeg maar, van je perspectief. Ja, en dan krijg je inderdaad dus ook wel heel snel zo'n loopgravenoorlog, maar ik denk dat op zich dat daar wel uit te vogelen is, dat misschien dat ook wel een, een, een leuke bijkomstigheid is. Voor uh, de mensen die daarop zitten te wachten. Laten we zeggen de elite. Zo van oh, wat leuk dat uh, onze uh, dat de plek zeg maar, uh, weer een tijdje vooruit kunnen met uh, de non-discussie. Maar je kunt zeker gewoon, denk ik, een aantal dingen benoemen. Zonder dat zeg maar, een, een, een, een wel niet eens niet uh, is hoeft te worden. Hebben bijvoorbeeld een van de dingen die uh, niet naar voren komt in uh, de berichtgevingen, omdat het ongesneeuwd, het ongesneeuwd raakt in die, in die emotionele die is dat de politie in uh, Charlottesville gewoon uh, niets deed. Ja, gewoon dus een beetje toe te kijken en een beetje in een rijtje te staan met de schulden. Uh... Ja, en daarmee dan in de kaart spelend, hè, dat het gewoon uh, het erop aan moet zijn laten gekomen. Uh, als dat zo gebeurt, dan is dat gewoon een kwestie... van uh, slecht leiderschap. Ja. Ja. Even afgezien van het feit dat we... van uh, centraal gezag vinden. Maar als... politieagent uh, gewoon het voetvolk... Uh, niet de juiste stappen neemt, dan is dat... altijd een kwestie van geen goede leidinggeven. Ja, ja. ja, het verhaal is dat ze stand-down... orders hadden gekregen. En zij echt uh, orders hebben geweigerd, of zo, hè, dan is het... gewoon uh, mutiny. Er ja, uh, zijn echt stand-down orders uh, gegeven. Oké, okay, ja, dan is het dus een kwestie van leidinggeven. Dus de ja. leiding heeft die... Uh, beslissing gemaakt voor die actie, wou ik zeggen, maar eigenlijk inacties zou ik zijn. Ja, en, en dat komt er van de burgemeester, schijnt er van de burgemeester zijn gekomen. Hè? Maar ja. ja, Maar als je dan mensen het recht geeft om uh, te demonstreren, uh, nou, ik, ik denk zeg maar dat je tegenwoordig een aardige inschatting uh, kunt maken, dat, euh, nou ja, ik wist niet dat ze in de uh, Verenigde Staten be uh, bestonden, maar blijkbaar dus wel, maar dat de antifa ook uh, langskomt. Uh, we hebben in uh, Groningen, hebben wij een paar maanden geleden uh, Pegida uh, hier gehad, en ook daar kwam antifa langs. Uh, er was een bruggetje, want er waren dan twee uh, demonstraties uh, tegelijkertijd, en dat was een bruggetje waar het even tijdelijk misging. Er waren ook wat schermutselingen. En uh, maar dan uh, voor de rest liep dat nog wel goed. Maar uh, daar heeft dus zeg maar ook de politie. Dus uh, gewoon erop ingezet uh, dat uh, die groepen gescheiden uh, hield. En, ja. uh, en dan uh, ben je ook dus gewoon bezig om die menigte ook uiteindelijk tegen zichzelf te uh, beschermen. Want ja. het, is een, het is dus een stukje uh, massapsychologie die hier uh, dan gaande is. Uh, met name dan waardoor mensen heel snel uh, kunnen beslissen dat het gerechtvaardig is om je als een asshole te gedragen. En nou, dat was dus het uh, ene dus, dat, uh, dat dus die stand-down-order er was. Wat mij verder verbaasde was dat die mensen die voor dat standbeeld uh, waren... over de universiteitscampus uh, mochten uh, lopen. Ja, vind ik een beetje rare, vind ik een beetje rare route, zeg maar. Ja, laat ik het zo zeggen. Het, uh, het is lastig om te zeggen van wat wel of niet uh, democratisch uh, gerechtvaardig is om toe te laten staan. zijn fascisten. De antifa bedoel je? Nee, uh... <laughs> Nee, uh, dan heb ik het dus met name dan over, uh, nou ja, gewoon de mensen die met haken kruisen rondlopen en dat soort dingen. Maar niet over uh, mensen die zich fascistisch gedragen? Rob. Ja, ik weet niet precies dan wat fascistisch gedrag is. Maar het, die mensen want, dit... in elkaar gelaten, uh, akkuizuur gehoord of met plessen of dat soort dingen. Uh, ja, nou. Vanwege iemand anders zijn mening. Maar eigenlijk... Nou, kijk, kijk, en, en dat is dus het lastige bij deze, bij dit geval, uh, hè, dat je dan die hele situatie als een soort videoscheidsrechter uit elkaar dan zou moeten pulken. Weet je wel, van die begon toen daarmee en die begon toen daarmee, weet je wel. Ja, daar moet je, je ook uit elkaar halen wat je zei je net. Ja, en uh, ja, ja, dat was inderdaad niet gebeurd uh, als, als je inderdaad uh, die groepen gescheiden had uh, gehad. En... Je, hoeft ook, uh, je hoeft ook niet op hetzelfde moment dat altijd confrontaties zoeken. Is dat nodig? Hè? Nee. Is, het, uh, is het een manier eigenlijk waarop dingen naar de voorgrond worden gehaald... die helemaal niet naar de voorgrond gehaald hoeven te worden? Nou, kijk, dat, dat, die, dat die actie bestaat. Moet daar überhaupt aandacht naar worden besteed? Of is het ja. noodzakelijk, hè, want dat denk ik, dat het uh, onderdeel is van iets waar aandacht aan geacht wordt te besteden? Nou dat, kan ah, wel, dat, nou, dat zou prima kunnen, want het gaat. Uh, want uh, ik, ik, ik denk ook niet zo dat het heel goed gaat met uh, Trump zijn uh, beleid. Dus... Hmm. Hij heeft maar één oorlogje te voeren en het, uh, hij staat zijn scoort weer hoog. Ja, ja, maar als je dit <laughs> zo volgt, dan uh, wordt het een burgeroorlogje. <laughs> Ja. Ik weet niet of je die in je drietelling hebt meegenomen. Maar mm -hmm. uh, wat ik vooral heel vervelend vind... in deze situatie... is dat ik het idee krijg... dat die mensen zijn allemaal heel erg boos op elkaar. Kunnen het niet met elkaar vinden. Maar kosten wat het kost... moeten ze gemeenschappelijk collectief gere ge geregeerd worden. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. He, dat, dat, ze zijn het eigenlijk alleen maar oneens... welke puppet op de troon zit. Maar ze, uh, ja, wat, wat sowieso moet gebeuren... is dat ze allemaal dat ze collectief verder moeten. He, dus... Uh, over een paar generaties moeten ze nog steeds uh, boos op elkaar zijn, maar uh, zeggen van nou, onze paden scheiden, haal ja. Ja, Het is zo'n huwelijk en... wat, wat niet uit elkaar mag vallen of zo. Ja, een soort codependency heet dat toch? Ja, ja absoluut, codependency. Het is inderdaad uh, de yin en yang die elkaar nodig uh, lijken te hebben, maar het is ook he heel weinig rationeel. Je ja. mee, uh, ja. dus, het, komt, uh, het komt nooit aan of van, nou we gaan gewoon even in discussie of zo, weet je? we gaan gewoon een debat uh, voeren. En, uh, Daar hebben helemaal geen interesse in, we, we gaan <laughs> gewoon niet met elkaar verder. Dat ja. wil ik zien. Gewoon klaar, ja. we zijn het zo met elkaar oneens, we gaan gewoon niet uh, gemeenschappelijk verder. Dat lijkt me een veel gezondere oplossing. Ja. Nou, als, als, het echt, als het een echte relatie was, dan zou je op een gegeven moment ook op dat punt moeten aankomen. Van, oh. Uh, we kunnen beter afzonderlijk verder. En daar vind ik op zich, uh, uh, Stefan Mouline heeft daar wel leuke inzichten over gehad. Uh, in zijn vroegere tijd. Dat, dat, dat kwam volgens hem uit de familie voor. Zeg maar. Als jij als kind in een familie zit en je hebt een oneenigheid, dan kan je daar niet uit weg. Want je bent afhankelijk. Ah. En omdat het vadertje staat en het moederland, dat is nog steeds zeg maar, een ouder, heb je gewoon het idee dat je daar niet uit kan. Nee, precies. Dat, is, dat je dezelfde ouders moet houden. Ja. Ik was eigenlijk vandaag nou, ook, uh, wat dat was wel even noemen, we een hele leuke uitspraak. Het enige land waar het mogelijk is. Dat, uh, dat er een burgeroorlog begonnen wordt over het standbeeld van de vorige burgeroorlog <laughs> ja, ja, ja. maar we hebben trouwens speciaal voor dit onderwerp een filosoof in de uitzending ja. Ge volgende keer gewoon inbreken hoor in het gesprek <laughs> de leeftijd kennen we niet hier. Ja. maar goed ja, stel wat ik vind over Trump we hebben trouwens voor de luisteraars, we hebben het nog niet genoemd, dat het gaat hier om uh, Charlottesville. En er was iets met een standbeeld van een uh, racistische democraat ofzo. Ja, een van de Reliefs. Relief. Uh, Lee. Kom op General Lee. General Lee. Ja, daar is... Um... Lee van Cleef. Ja, nee. Ja, oh, uh, andere uh, ja. Als je de Dukes of Hazzard uh, nog kent, ja, ja. Dat was laatst nog zo'n film van, die rijden in zijn auto rond. Die auto heette General Lee. Dat gaat dus over ja, ja, ja. de is is een in, ja, in, uh, in de Nederlandse berichtgeving werd gewoon gemeld uh, dat het ging over een zuidelijke generaal. Maar het was General Lee. Weet je wel. Dus het is niet zomaar een symbool. Het was ook General Lee. Ja. Uh, generally. Generally. En Robert E. Lee. Generally. Uh, generally speaking. Oh, Robert E. Lee, bedoel je die? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is de neef van uh, Bruce Lee. Ja, ja. En, en een van de. Oh, mijn als ze waren dat hoor. Ja. En een. Ja, maar, ja, maar goed, voor... uh, Andrea. Ah. Ja, ja. ja, ja. We zitten hier al uh, twee uur te wachten tot zij. Uh, yeah de media wel. Echt de hele internet is ontploft, hè? Een beetje griezelig om te zien hoe dat gaat. Nou, ze hebben gewoon niks te doen en zitten weer te wachten tot ze weer even een dingetje kunnen zeggen. Ja, voor welk, welk onderdeel moeten we het hebben? Er zijn zoveel mogelijke manieren om het hierover te hebben. Nou. We het hebben het daar wel over de media, over de nazi's. Christopher Kent wel. Ja. Oh god. Ja, <laughs> ik, eh, ik, heb, ik heb jou een stukje zien schrijven over eh, op je Facebookpagina. En nou weet ik niet meer precies wat het was. Ik ik weet nog wel dat, dat, het, dat het mij verbaasde. En misschien begreep ik het uh, verkeerd. Maar de reden waarom ik dit voorstel om te behandelen was in ieder geval. Laten we gewoon ten eerste gewoon toegeven dat er uh, nazi's uh, rondliepen bij, uh, in, uh, in uh, Charlottesville. En. Laten we ook gewoon uh, toegeven dat uh, nazi's gewoon fout zijn. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Enk, jouw bijdragers aan deze discussie zijn af en toe uh, echt uh, voor Eva. <lacht> <lacht> maar wie gaf, dan, wie gaf niet toe dat nazi's slecht waren dan? Nou ja, uh, toen ik jouw berichtje las, dacht ik wel van misschien heeft ze de vorige, uh, de laatste persconferentie van uh, Trump uh, niet uh, gezien. Waarbij hij zeg maar uh, zei dat er uh, onder uh, de natiebetogers ook uh, goed volk uh, zat. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ik heb dat gezien. Okay. Uh, ik vond het heel interessant, omdat hij zei natuurlijk niet onder de natiebetogers. <laughs> Het uh, was een rally van United Right, dus het zitten ook mensen bij die bij zijn achterban zitten, niet alleen nazi's. Dus ik snapte daar, ook al is het een domme statement van hem, ik snapte wat hij probeerde te doen. Natuurlijk. Dus ik snap dat hij denkt: van oké, okay, um, er zitten daar mensen tussen die geen naties zijn, die op mij gestemd hebben en die toch uh, in die rellen terecht zijn gekomen. Nu ga ik uh, super ongepast, totaal onkarakteristiek, heel erg genuanceerd uit de hoek komen voor het eerst in mijn leven. Oh. <laughs> op het verkeerde moment, op het enige moment waarop hij niet genuanceerd had moeten zijn in zijn hele carrière. Dus het was een prachtige... Ik, ik vind het heel erg mooi dat iemand um, probeert om individuen te respecteren, zelfs als ze uh, in een groep zitten waar de meeste mensen waarschijnlijk een de ideologie op naar houden. Maar dat het komt van iemand die bekend is geworden met uh, het noemen van uh, Mexicanen als een bad hombre, zo weet ik veel hoe die dat noemde. En... Um, uh, die geen moslims het land in wil... omdat dat uh, een bepaald soort mensen zijn. Dus die totaal geen respect hebben voor individuen zelf... En dan op dat moment ineens super genuanceerd te klopen, doen. Dat is natuurlijk niet zo slim van hem. Laat me eerlijk zijn. Het is gewoon best wel dom. Maar ik kan het herkennen als een domme poging om iets goeds te doen voor het eerst van hem. En niet per se om een excuus te maken voor nazi's. Uh, dus, uh, oh, ik, dat was ik, het. Ik, ja, ja, inderdaad. Ik zie uh, hem daarom niet zozeer van. Uh, die, die headline van het artikel van The Guardian was. The president of the United States is nou een neonazi sympathizer. Ik dacht van, oké, okay, dit is gewoon niet correct. Het is gewoon iemand die nu voor het eerst in zijn leven probeert. Niemand toe te voegen aan een statement. Ja. Het, was, het was vrij simpel geweest uh, voor hem om uh, gewoon te zeggen, van want er was een, be er was een bepaalde vraag uh, aan hem. Ja, iemand vroeg... En, en, die, en die kon maak, je voelen. Maak je en die een kon je voelen. En dat had ook te maken met wat er al gebeurd was. En dat ging niet over viel. het ging over... Uh, over zeg maar, berichten hè, van, over Richard Spencer en, uh, en hè, dat er ook gewoon uh, de hel Trump, zeg maar. Ja. Nou, er was gewoon een bepaalde vraag en die we nog wachten. Entrapment. Ja, van Trump, doe daar gewoon een uitspraak over. Distantieer jezelf van uh, die nazi's. En... Ja, maar dat, het, het punt is van dat hij dat ook deed, maar hij liet het daar niet bij. Dus nee. hij, hij zei niet gewoon van nazi's zijn slecht, white nationalists zijn slecht. Hij kon niet gewoon een punt daar zetten. Hij moest zeggen, maar er ja. waren van alle waren er dingen die niet oké okay waren. Ja, dat klopt. Natuurlijk klopt dat. Je hebt gelijk. Ja. Je maakt een empirische statement, maar dat heb je nog nooit eerder in je leven gedaan. Dus nee. dat je dat nu op dit moment doet, maakt het super slecht getimed en stomzinnig. Maar je hebt wel gelijk, maar je had het niet moeten zeggen. Dus ik zat echt zo van, oh god, nee, probeer dan nou niet nu ineens een normaal persoon uit te hangen. Want dat ben je niet. Ja, maar om, om, om wat voor redenen dan ook, eh, want Geert Wilders is het wel gewoon gelukt. Hè? Die zegt gewoon van, je eh, moet niks met die gasten te maken hebben. Ja, tuurlijk. Ja. En het, het, Trump zei dat ook. Maar hij liet het daar niet bij. Wat ja. hij bij mij zei, maakte ja. het weer, deed het weer niet. Dat deed, nee, hij het zei, het niet het twee, hij zei pas in twee dagen. Hè? Ja. Ja. ja. En ik kan het ook goed begrijpen. Ik weet niet hoe een beetje gevochten wat er met Tom Woods gebeurd had. Maar er kwam, uh, de leider van de Libertarische Partij die kwam opeens richting Tom Woods: Je moet mijn I am not a Nazi-petitie tekenen. <laughs> en, uh, en Tom Woods die had ook zoiets van: Ja, wacht eens even. Uh, ik heb helemaal zin om als jij op hoge poten komt eisen dat ik jou I'm not a Nazi-petitie teken, dan heb ik er juist geen zin in, want dat is, ja ik, ik, ik kan het heel goed aanvoelen mm -hmm. en, uh, ik, ja, ik zou er ook al een, beetje, een beetje want eigenlijk zeggen ze gewoon je bent een nazi, mm -hmm. en daar heb ik eigenlijk überhaupt al geen zin om met dat soort mensen in discussie te gaan en eigenlijk ook al een beetje zin om er tegenin te gaan dan ja. ook omdat die mensen, die kunnen geen nazi herkennen als die, als die boven op hun neus zit ook ik bedoel, uh, want als je zegt, ik veroordeel het geweld van beide kanten ja, dan mag je niet het geweld veroordelen van mensen die in zwart gekleed zijn en die met allerlei wapens... Oh. Uh, Speciaal daar naartoe komen om mensen in elkaar te slaan waar ze niet mee eens zijn. Maar dat mag je dan niet veroordelen. Wat uh... Ja, op dat moment was de nazi's dan... afschilderen als slachtoffer. Ja, ja in dit geval zou je dat best, uh, is het best hard te maken, denk ik. Ja, in nee, de Tweede Wereldoorlog waren de nazi's ook slachtoffer. toch? vaak. Ja, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er nog uh, nazi's in de kampen beland, hè, de, uh, van Engelsen. Ja. Dus ja, ik denk dat het een storm in een glas water is. Maar als, het, uh, als de president dat doet, dan is het is ineens een uh, echte storm. Dus dat is de pech van Trump. Hij is gewoon een hele domme man. En ik snap eigenlijk niet zijn, zijn achterban. denkt dat hij een of andere wat vierdimensionale uh, schaafspelen <laughs> yes. is in de achterban. Maar hij heeft gewoon geen moves. Hij begrijpt niet wat de impact is van zijn woorden. Het is gewoon... Heb jij het, uh, heb jij het gevoel dat hij nu... In, tot op een paar weken geleden was mijn insteek op de aanval van links op Trump dat gewoon uitermate zwak is. En ze blijven een beetje hetzelfde schreeuwen. Uh, je ja. laten scheet en ze zeggen impeachment. En heb je het gevoel dat, ze, dat, die, dat zijn positie aan het zwak is nu? Oh ja, het is, ik denk dat het afgelopen is nu met hem eigenlijk. Ja. ja oh, dat is heel krachtig. Ja, dat Amerika. Gezegd, natuurlijk, hè? Ja, maar dit, ik heb dit nog nooit gedacht tot nu. Hm. Dus uh, ja, dit is voor het eerst dat ik denk van oké, okay, nu, hij is gewoon echt fuck. Omdat als zijn adviseurs zijn weggelopen en... Uh... Republicans die zijn ook gewoon openlijk uh, tegen hem. Ja, exact, Iedereen is nu gewoon tegen hem. Ook mensen die de macht hebben, daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja, het uh, is ook iedereen waar, waar het, het volk eigenlijk een hekel aan heeft. Uh, dus op ja. zich dat hij heel ja. gehaat is. Dat dus heeft hem juist de winst opgeleverd, denk ik. Of... Mm, ja, nou, ja. nee. Want ik, ik moet zeggen, ik vind... Um, ik, heb, ik kijk eigenlijk nooit de youngternals. ...omdat ze ontzettend links zijn en heel erg biased. Maar soms hebben ze wel iets grappigs. En vooral die Genk Unger, die hoofdpresentator, die is best wel slim. En die zegt af en toe iets slims. En die zei ook deze keer iets slims. Hij zei van, het is nu gedaan met Trump, omdat hij hoefde maar één ding te doen. Zijn mandaat was maar één ding. Niet Hillary Clinton zijn. En dat kon hij niet eens doen. En met niet Hillary Clinton bedoelde hij van, ga niet jezelf brengen met mensen van Wall Street en Goldman Sachs. Ja. Um, drain the swamp. Wat deed hij? Hij ging dezelfde, precies dezelfde swamp verzamelen. Uh, luisterde niet naar uh, alle mensen die het goed bedoelden. Peter Thiel en al die figuren. En, en um, Zijn allies die hem hebben geholpen, geeft hij niet wat, wat die allies echt wilden, dat hij zo'n keer kwijt is. Hij maakt ruzie met letterlijk iedereen. Um, hij heeft persoonlijke corruptieschandalen die nog erger zijn dan die van Hillary Clinton. Dus zelfs de aller, aller, allerlaagste trap waarover hij heen moest, gewoon niet Hillary Clinton zijn, heeft hij niet eens kunnen halen. Dus zijn, zijn eigen allies, die um, zijn nu een beetje gedestitutioneerd, behalve echt de, de meest diehard uh, figuren. Um, maar nu gaat hij ook nog eens zoiets stoms doen als Genuanceerd zijn op het moment dat die juist niet genuanceerd dat moet zijn. Dus hij, iedereen ziet dat hij gewoon echt een hele domme man is. En dat hij ook niet eens ingeslaagd is om niet Hillary Clinton te zijn. Dus ik zie gewoon echt niet, echt serieus niet, dat hij dit vier jaar gaat volhouden. Dat is wel een mooie insteek trouwens. Ik heb dat. Uh, dan, uh, zo had ik het nog niet gezien. Hoe, hoe valt een president in Amerika trouwens? Want krijgt hij nu een impeachment aan zijn broek? Of hoe, hoe werkt zoiets? Ja, als ze iets vinden met de Russen bijvoorbeeld, dan, uh, ja, al, maar, ja, dan maar, is hij er geweest. Waarschijnbaar was uh, Bill Clinton ook uh, geimpeached, maar die is niet afgezet, dus het is uh... precies. Dus het hangt van veel dingen af. Je moet vrienden hebben daar, van ja. vrienden die uh, um in high places, um, dan kun je met vrij veel dingen wegkomen. Maar omdat iedereen nu tegen me is, echt letterlijk iedereen, ook zijn eigen zogenaamde achterban, hoeven ze niet eens meer iets te vinden van de Russen. Er hoeft maar één, één klein gerucht te zijn nu. En ze, en ze kunnen zeggen van, oké, okay, that's it, nu, nu is het klaar, we gaan hem uh, impeachen. Omdat hij geen vrienden heeft meer. Maar dat is de laatste uh, move om dan toch weer vrienden te krijgen. is gewoon een oorlog Maar hij team. kan dat niet. Hij kan, ik, ik denk echt, ik denk dat het klopt dat hij dat gewoon niet kan. Want hij heeft niet eens door dat hij geen vrienden meer heeft. Maar Ander als, als hij 60 bommen op uh, Syrië gehoord, dan is CNN opeens weer heel enthousiast. Ja, precies. Ik, ja. Weet, ik weet niet eens of dat hem nog gaat redden, zo... Zo erg heeft hij iets verkloot. Ja, ja er moet wel een hele zware oorlog zijn. Noord-Korea. Ja, ja, uh, hij, hij, hij verklaart een bepaalde groep tot terrorist. En dan uh, bijvoorbeeld libertariërs of zo. Ja, zijn een terroristen. Ah, en dat ja, ja, dan hebben de mensen weer iets om te haten. En dan zijn uh, ja, we populair. Het gedoe met Noord-Korea is het Noord het een beetje de dood gestorven. Toch niet? Nou, of meer we gewoon iets te twitteren. En het is weer dat leven gewekt. Maar ja. ja. nou, dan is het volk ook gewoon blij, zeg maar. Hè, dat het gezeik een tijdje voorbij is. Hè, dan ben je gewoon weer een tijdje oorlogseconomie hè, met elkaar. Kun je house of cards gaan kijken? <laughs> Ja, ik, ik, denk, ik denk dat je daar toch een minimale uh, intelligentie voor moet hebben... om te zien dat dat, dat in je voordeel is. En ik geloof gewoon echt niet dat die man dat heeft. Gewoon op basis van de empirische observaties tot nu toe. Maar hij is wel een miljardair geldt, Ja, dus hij heeft dat niet zelf verdiend. Nee. Hij, heeft het, hij heeft zijn welvaart geërfd, hij is continu failliet gegaan. Ik heb nog nooit iets gezien wat op enige strategisch inzicht duidt van hem... Dus ja. ik denk dat het gewoon een kwestie van overfitting is. Soms zijn er gewoon veel rijke mensen. En sommige van die mensen blijven per toeval rijk. En dat is, ja. ja. <laughs> dat ja is maar mens. zou het niet en... kunnen dat hij misschien intellectueel en rationeel, ja, dat, dat hij absoluut niet kan verwoorden en dom overkomt. Maar dat hij wel instincten heeft. Ik nee, moet dan als die altijd... instincten had, dan had hij gezegd van nazi's zijn kloten, absoluut uh, uh, onaanvaardbaar. Wij zijn Amerika, wij zijn tegen nazi's. En uh, hand op een ja. volkslied zingen. Dat had hij hij gedaan als hij ja, hij, hij, hij kan wel de media bespelen, zeg maar. Dus wat hij op. Hij, hij brengt gewoon een aantal nieuwe dingen op de tafel eh, die. Eh, die de media ook gewoon vragen stelt. Nee, die dat denk ik op niet. Op. Ik, ik denk niet dat hij de media bespeelt. Ik denk dat, nee, hij... dat was uh, Roger Stone die dat deed trouwens. Zo, mm. so, um, hoe noem je dat, erratic. Hij zegt zulke rare dingen de hele tijd, dat de media constant zijn van die visjes die om hem heen hangen en gewoon alles ja. uh, eten. Ah, hij, wat heeft, wat hij, heeft, hij heeft binnenkort weer zo'n rally gepland, weet je wel. <laughs> en dan zal die hele zaal weer vol zijn. Ja, ja maar dat, het is een verschil tussen ik ben strategisch aan het plannen wat wat ik zeg tegen de media. Versus ik zeg gewoon idiote dingen waardoor de media niet anders kan dan daar mee aan de haal gaan. Ja, dus het ene is strate strategie en proberen dat uh, te plannen. Het andere is gewoon, ik ben zo'n idioot dat de media niet anders kan dan over me schrijven zonder dat ik het zelf door heb. Nee, en ik goed. denk dat die twee dingen een beetje door elkaar worden gehaald. En dat is niet hetzelfde. Nee, maar ik heb, ik, uh, ik heb heel veel youtube filmpjes gezien. En dan kijk ik ook uh, de, de comments eronder. Om een vinger aan de pols te leggen van het volk. En, uh, en, en er zijn ook gewoon mensen die nog steeds uh, juist uh, met die Trump weglopen. Ook van hoe die dit behandelt. Ja, hoe harder die beschopt wordt, hoe enthousiaster ze worden. Ja. ja, wie wordt enthousiaster? Werkeloze mensen die de hele dag op YouTube zitten. Te comments ja. typen. Mm. Dat is niet het merendeel van het land, denk ik. Dus ik denk dat als je kijkt naar sociale media, dat je een beetje een vertekend beeld krijgt van hoe groot bepaalde groepen zijn ja ik weet ook niet hoe de groepen zijn maar zoals ik zoals nou ik ja, net zei er is uh... straks er is straks zo, weer zo'n rally in de ja, dan, afgelopen uur is er weer uh, ook iemand met een auto ingereden in Spanje, op mensen. Ja, ja, ja, Dus misschien dat hij uh, daar uh, zich aan vast kan klampen. En dan, uh, dat ja. zou normaal het geval zijn, Waar het niet dat uh, mensen van zijn achterban ook in, met een auto zijn ingereden. Dus ik, ik zie gewoon. Nee. Nee. Je moet, je moet niet over auto's gaan. beginnen. Ja, exact. Hij kan er gewoon. Hij zit best wel klem nu. En je moet echt super, super strategisch slim zijn. En een hele goede adviseur zijn om hier nog uit te komen. Maar hij is niet slim. En hij heeft iedereen tegen zich in het hart. Gejuich. Dus ik zie het gewoon niet gebeuren. Maar goed, wie weet. Ik pak de popcorn erbij. Ik wacht. Heb jij nog een filmpje gepost, hè? <laughs> ja. Wil je dat aankondigen? Ja, voor een, een positieve noot voor de mensen die zichzelf identificeren als libertarian rednecks en zich niet herkennen in uh, de kluk -kluk beeld wat heerst in de media. Er zijn ook nog uh, goede mensen in het zuiden. Okay, daar gaan we nu even naar luisteren. Hier komt -ie. What the hell going on out here? Man, I don't understand any of y'all in America anymore. I mean, I'm gonna tell you why nationalist sons of bitches up there in Virginia something though, real quick. You don't represent me, you don't represent the South, you don't represent uh Southern heritage or Southern culture, and you damn sure don't represent white people. You're a little small speck of fucking crud in this country, and we're about tired of it. And got goes sort of black haters, too. We're getting tired of the hate. Ain't it bad enough that the government kills us? Ain't it bad enough that the government murders the world? Ain't it bad enough that police murder us in the street, huh? Ain't it bad that somebody else out there is ripping us off and stealing from us and killing us. But then you gotta go make some fucking shit. Yeah, and y'all better cover your ears, cause this ain't gonna be pretty right here. And I'm goddamn sick of it. I'm sick of it. You go up with a bunch of torches, like so like you goin' after some Frankenstein monster or something, somebody oughta beat the goddamn dog shit out of y'all's ass. But these uh die torch light, komt komt ook niet gewoon uit, uh cultvorming uit de jaren dertig, van het nazisme. Gewoon uit Walmart, denk ik. Ja, weet ik wel, die toortjes. Maar ze hebben... Daar nou hadden ze ook van die... Uh, dat soort tochten met... Jawel, ja, uh, ja. Ja, ja, ja. Maar dit zijn... Er... Ook tiki lichten. En zelfs de okay. fabrikant van die uh, tiki Gedistanceerd. heeft licht... uh... <laughs> die zich van. Uh, van uh -huh. ja. Nee, maar die mensen die grijpen volgens mij wel dit soort symboliek aan. Van, hè, in de jaren dertig had je ook gewoon van die tochten. Dan... Dat... Dat, ook gewoon, uh, dat, dat was wel wat dwingender. Hè? Dan werden gewoon uh... Alle huizen waar geen joden wonen eigenlijk, werden wel aangesproken. En dan werd je meer of meer geacht om mee te lopen. Dus dat is wel een stapje verder. Ja, ik, ik, ik kom wel eens in Duits-talige landen. En uh, daar is het heel gebruikelijk om... Als uh, het s'nachts heel donker is, dan hebben ze gewoon een organiseert tocht. Dan loopt iedereen met fakkels. Een beetje ja. zo over het uh, landweggetje en weer terug. Ja, dat <laughs> is een andere tijd. Eh, denk... <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, maar dan, dan ga je wel in een groepje. Hè, en dan uh, worden nog wat Duitse ja. liederen gezongen. En iemand doet wat met de harp. Dus ja, dus, het uh, zit in de, in de Volksaardpartij. Ja, ja, ik denk het, ja. Want er is ook geen straatverlichting daar. Hè. Het is echt pikken donker in, in de Alpen. Dus, uh, ja, wat, wat mij hier eigenlijk vooral over verbaast is dat. Hoeveel mensen zijn dit? Het zijn, het zijn vier of vijfhonderd man of zo... die daar gaan tegen de, de, de, de nazi's... Uh... Dat waren misschien honderd. Nou ja, misschien maar honderd inderdaad. Ja. En, en ze hebben geen media sympathie. Ze hebben geen academische sympathie. Ze hebben geen politieke macht. Ze hebben helemaal niks. En ja. mensen raken daarvan over de shit... alsof, ja. en, alsof, de alsof groep... ze op het punt staan... allemaal uitgemoord te worden. Ja, het is nou... een groepje hopeloze mensen... die, die eigenlijk alleen maar willen, ja, bevochten willen worden. Die willen eigenlijk... Om ja. dan uh, te mappen. Dat, dat is het hele idee, volgens mij. Is dat, misschien ja. is dat een negatieve rol van de media. En misschien om dit fenomeen uh, te begrijpen, moeten we ook even Christopher Kent wel analyseren. <laughs> dat begrijp je ja, het een ja, beetje. Prima voorbeeld ervan. Ja. Ja, nou, het is wel zo. Kijk, die mensen. Heb Wat die, is mensen die, is die mensen die manifesteren zich. Weet je, en dat is wel eng. Weet je, ja. omdat Hoe, hoe Waarom is dat nou eng? Hoe bestrijdt. Nou, ze roepen. Nee, dat vind gewoon, ik juist niet eng. Nee, inderdaad. Er zijn gewoon beelden van, van Jews will not replace us. Yeah. Nou ja, het zijn 400 man. Maar en en ben heeft ik, laat, ik het, laat het zo zeggen. Van alle dingen die mensen met dat soort denkbeelden doen. Staat bij mij op heel hoog van. Ga alsjeblieft op straat met een fakkel dat verkondigen. Ja, ja. Ja. Ga je ja? gang alsjeblieft. Ik wil dat heel graag lucht, weten. Ja, ja maar het werkt wel aanstekend. we dat hebben ook. Niet zo dat heeft, we hebben ook die discussie gehad. Waarom zitten bepaalde types in het libertarisme. En dat heeft onder andere hiermee te maken. Uh, ik denk dat die mensen die bestaan. En dat heeft helemaal niks met het met te maken. Dat heeft er gewoon mee te maken. Die mensen hebben ook een, een groep nodig, hebben ook aansluiting nodig. Het feit dat zij iets willen verkondigen, waardoor waar ze, ze gewoon door bijna iedereen worden uitgekotst, ja, neemt niet weg dat ze toch ergens uh, een soort aansluiting zoeken. En ja, dan is het enige kwalificatie is, van, uh, heb je enigszins een platform of heb je enigszins een spotlight, en dan trek je dit soort mensen aan. En daarom zeg ik ook, van: het, het eerste wat ik wil, als je dit soort ideeën hebt, nou begin alsjeblieft mee in het eerste gesprek. Nou, dat is waar je op zit te wachten, dan kun je wat met je associatie. En um, ik vind het heel vervelend dat dat... Uh, uh, dus sommige mensen worden nu naar binnen getrokken... alsof het een soort intrinsieke eigenschap van het libertarisme is. En dat slaat in mijn ogen helemaal nergens op. En daarom vind ik het uh, juist... Wow, wat, wat is het verband met het libertarisme? Dat, ik... nou, dat is even een post van uh, ja, ik Andrea... die daar ook uh, mee bezig is geweest. Sommige mensen proberen dit uh, op een of andere manier... wat aan het libertarisme te hangen. Dat dit soort mensen met dat soort ideeën... Wow. dat die zich graag in de libertarische beweging... Uh, ja, zoals Christopher Kent... willen wel... ophouden. Ja, precies. Daarom wou ik tegenover over die Christoffer Ja, yeah, yeah. inderdaad. Christopher Kenton, Stefan Molligneux. Stefan Molligneux is veel voorzichtiger met zijn eigen uh, lijf en uh, leden dan Christopher Kenton. Maar ja, yeah, ze hebben dezelfde soort van uh, evolutie doorgemaakt. Van uh, anarchist... Ik gewoon echt een principe anarchist, libertariër. Toen zijn ze een beetje naar minarchisme opgeschoven. En uiteindelijk begonnen ze wat over race realism te praten, over uh, white genocide. En toen kwam Trump en toen was het ineens een rechterhand omhoog. En we zijn we allemaal onder de grote lijden. Ja, dat is iets wat ik niet alleen bij die twee libertariërs heb gezien. Maar bij in Nederland ook ongeveer de helft van de libertarische partijen wat er omheen hing. Uh, is een beetje ja. die richting uitgegaan. En dat volgt het mevrijf... stuurslid gewoon echt voor fascist uit. Toen zijn een paar mensen wel gaan nadenken van wat de fuck is hier aan de hand? Is het, heeft het te maken met libertarisme of niet? En ik ben daar ook natuurlijk mee bezig, omdat ik, ik heb ook andere redenen om een beetje wantrouwend te zijn tegenover mensen in het libertarisme. Vooral omdat ze wat archaïs ideeën hebben over gendergelijkheid en dat soort dingen over het algemeen. Maar dit, dit, ja, ik probeer er een beetje achter te komen hoe dat zit. En kent is wel een goede testcase, omdat hij is niet iemand die... Hij, hij laat gewoon het achterste van zijn tong zien. Hij is niet zoals Molineux die toch nog behoorlijk wat binnenhoudt en zijn motief een beetje verhult. Maar hij is gewoon helemaal out Donate, there van... Donates to Freedom Radio. Precies, ja. maar, maar Kent is gewoon een open boek. Gewoon op het ja. ene moment staat hij daar te schreeuwen: van we gaan iedereen vermoorden als, we, als het moet. Uh, een paar uur later staat hij jankend op YouTube, omdat hij bang is dat de politie hem vragen moet stellen. Hij is gewoon: what you see is what you get bij hem. En daar vind ik hem een goede testcase. Om te ja, kijken hoe dat gaat. En als ik een analyse moet geven van hem, dan denk ik gewoon dat. Hij, hij heeft een bepaalde afkeer van dingen. Bijvoorbeeld, hij heeft een hele grote afkeer van links. Hij heeft een afkeer van uh, social justice warriors, van en al die dingen. En hij gaat gewoon kijken naar wat is de politieke ideologie die daar zo ver mogelijk van afstaat. Een tijdje lang was dat libertarisme. En dat was ook nog redelijk, want het principe had uh, een basis in, uh, in filosofische theorie. Maar op de een of andere reden was libertarian brutalism niet meer uh, extreem genoeg. Ik weet niet waarom, of het meer mainstream is geworden, of dat het een psychologisch probleem is van Kent wel, of dat het met Trump te maken heeft, ik heb geen idee. Maar het was niet meer extreem genoeg om zich af te zetten tegen de, de left en de social justice warriors en de degeneratie van de westerse cultuur en op de een of andere reden is dan de volgende stap voor veel mensen om maar gewoon die grens over te gaan van individuele vrijheid naar achter de grote leider aan. <laughs> en ik heb geen idee precies waarom dat is. Is dat ja, een psychologisch een, ding? Uh, een gebrek aan een grote leider. Nou. Nou, misschien als die grote leider eerder was geweest, hadden ze helemaal die individualistische stap niet hoeven te maken. Ik ben juist van mening dat libertarisme, als je ja, dat filosofisch naar in zou stappen dat je juist heel bewust bent van het feit dat uh, in de praktijk... als het praktisch een hele reali realistische situatie zou zijn... dat je enorm afhankelijk zou zijn van andere mensen. Dat het juist heel belangrijk is om uh, met andere mensen samen te werken. Dus wat, wat, hele... ik, wat, ik, wat ik altijd een beetje terug vind komen bij, bij deze figuren... en dus ook bij uh, wat ik meemaakte binnen de Libertarische Partij... waar ik dus uh, afscheid van een nemen ben... Uh, dit soort typisch gewoon heel veel uh, rondlopen. Het is wat uh, dat, streverig. En het is, dat heeft met heel veel zelfoverschatting uh, te maken. Uh, ze, zijn, ze doen ze dan voor als ontzettend succesvol... Maar als je een beetje er doorheen kijkt, dan zijn het enorme prutsers die het net redden. En het is ook heel modernistisch. van Je moet gewoon hard gaan. En als het niet lukt, dan moet je nog harder gaan. In plaats van dat als, je, als het even niet lijkt te lukken. Dat je even pas op de plaats maakt. en je even gaat bezinnen. van hoe ziet het slagveld eruit? En, en, en, en wat zijn. En, en, en, en moet ik misschien herijken? En met name daarin uh, uh, ontbreekt het. En daarom zie je al die figuren ook gewoon afglijden. mentaal, moreel. noem het maar op. Ah, ik denk dat je in dit soort bewegingen. dat je natuurlijk met Ayn Rand al. Dat je heel, heel makkelijk fellow travelers krijgt en dat die heel moeilijk zijn te detecteren aan het begin, omdat ze inderdaad uh, ze, ze hebben, ik denk dat u kent wel inderdaad wel zo'n figuur is die een grote vijand heeft en dan denkt van nou, misschien wat dat bij dit clubje aansluiting kan vinden. Je natuurlijk met Greenspan ook gehad, die was uh, dikke maatjes met uh, Ayn Rand en toen zei hij nog van ja, goud is het enige geld en ja, toen rookt hij de macht en toen verkocht hij zijn geloofwaardigheid gelijk door uh, enorm berg geld te drukken. En dat is, dat is niet alleen daar gebeurd, dat zie je heel vaak die, die uh, hoe heet die, uh, Guy Verhofstadt, die heeft ook nog een keer een libertarische prijs gekregen. Omdat hij zich... Ja, hij gebruikt dat gewoon om op de schildgeest te worden. Hij denkt, nou, ik, ik, ik lul wat libertarisch. En dan word ik uh, door een hele groep enthousiaste uh, bevlogen mensen naar voren geduwd. En uh, dan zie ik wel hoe ik van daaruit verder ga. En ja, ja dat gaat zo voornamelijk om macht en invloed. En, en die zoeken een, een groep volgelingen eigenlijk. Het zijn leider op zoek naar volgelingen. Bij Molligne ook wel een beetje het geval is. Hij voelt gewoon dat daar een hele groep ontevreden verongelijkte voor mannen voornamelijk zit die zich ja, heel erg bekocht voelen en eh, ja. als hij zich als hij die achter zich kan scharen dan, hij, hij voelt gewoon een markt Het is eigenlijk ja, ik, toch, uh, een soort ik kapitalisme denk, wat dat he? betreft ja. hij voelt een uh, vraag Juist, wat ik, wat ik, hoe ik het zei, en ik weet niet wat dat overeenkomt met wat jij probeert te zeggen, maar het is, uh, het is een soort randverschijnsel dat het uh, nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Uh, zien zij daar een mogelijkheid in om met die mensen een bepaalde kant op te gaan? Ja, ze denken je misschien dat? van, ja, het klopt, het is niet helemaal wat ik denk, maar we hebben wel dezelfde soort vijanden, dus laat ik maar een verbond afsluiten. Ja, precies. Maar dat zijn hele zwakke verbonden en dat kan je niet ja. doorhebben, want die mensen die zo langzaam een beetje in de onderd uh, ja, uh, onderdrukking zitten, dan laat dat niet merken. En als ze dan een kans voelen, dan, uh, dan opeens uh, komt dat heel sterk naar voren. Zet. Ik denk ook wel dat het toch uh, gewoon heel menselijk kan zijn. Mensen willen ook graag uh, herkenning hebben of ook gewoon gehoord worden. En, uh, dus succes ook, hebben, het gevoel hebben dat ze vooruit gaan. Ja, ik denk dat dat allemaal al verder is. Het is absoluut menselijk. Het is absoluut ja, menselijk. En <laughs> wat je dan krijgt is dat als jij actief bezig bent, want eh, we hebben het hier niet over iemand die gewoon individueel tot een Bepaalde filosofische inzicht komt. Hè? Maar we hebben het hier over de georganiseerde vorm. Hè? Waardoor je kunt spreken van een platform en een spotlight. Dat trekt gewoon bepaalde types aan. En ja. En zij die heel expliciet uh, gaat uitfilteren en uh, wegstuurt, ja, gaan die gewoon aftasten wat ze daar kunnen doen. En ik heb niet het gevoel dat het namelijk een intrinsieke eigenschap van het libertarisme is om deze mensen. Nee, aan. Nee, nee, ik denk dat, dat is zij, overal. ja, precies, dat, die die dat zij -party ook. Tea Party, begon als tekstpartij en dan komen er opeens een paar mensen bij die zeggen van, uh, ja, inderdaad, worden veel te veel belast, en uh, ja, abortus is ook uh, een probleem. En op een of andere manier is het dan binnen uh, een paar klappen is het opeens uh, ligt de hele zaak op zijn gat. En uh, is die overgenomen. Ik moest, ja. week, ik moest van de week nog aan Klaas uh, denken. Oh omdat het, Klaas had vorig jaar uh, uh, nog zo'n zo zo leuk iets. Uh, zo'n vraag van uh, hoe lang duurt het voordat uh, moslims binnen een bepaald uh, onderwerp... Uh, het is echt En jawel, Ik heb. Dus, win, zeg maar. ja, ja, en ik en jawel, Er was dus ook een. Nou, volgens mij is dat de Libertariërs die een bepaalde meme uh, deelden. Die zeg maar, uh, Charlottesville uh, vergelijkt met moslimterreur. Yeah. En, <laughs> en dan denk ik dus zo van: als je dat, als je dat zeg maar vindt, als je zo'n meme moet delen, heb je dan ook door van hoe geprogrammeerd je bent, zeg maar. Ja, je hebt een groep mensen inderdaad, dat viel me toen op. Ik ben intussen al geband uit al hun kringen. Maar zij uh, hadden de neiging om zeg maar elk, nee, maar ik, ik noem dat gewoon elk woord in de Nederlandse taal, als voor hun aanleiding om over moslims te beginnen. Ja. Dat, dat was inderdaad ook maar grap. Ik ging op een gegeven moment items starten met gewoon een willekeurig woord uit het woordenboek. En ik zei van: In hoeveel stappen kunnen we naar moslims toe? Ja. <laughs> en dat was heel grappig, want vooral mensen die een beetje in staat zijn, zoals ik, die gingen heel goed hun best doen om het zo snel mogelijk naar uh, moslims te trekken. En dat was ook wel komisch, maar. Uh... Ja, het, is, ja en... het, het, het werkt niet als een spiegel als je dat soort dingen doet. Die mensen denken alleen maar, oh Klaas is iemand waar we boos op moeten zijn. <laughs> <En> dan, <laughs> ja, dat was heel, ja, ik ben ook wel blij dat ik daar niet meer tijd aan besteed. Want dat was, uh, ja, een beetje, wat ik heel jammer vond, was dat er wel mensen tussen zaten, en dat heb ik toen ook al gezegd, en dat vind ik nog steeds, die gewoon heel actief zijn geweest voor het libertarisme. Mensen die echt uh, reizen, dingen ondernemen. En uh, wat we, en dat hangt ook een beetje samen met mijn andere punt, wat ik nog wil zeggen is, uh, in die kleine organisaties zoals libertarisme en ook heel, allemaal andere dingen die totaal niet gerelateerd zijn aan het libertarisme, zijn dat helemaal heel weinig mensen die daadwerkelijk wat doen. En uh, daardoor krijg je ook al snel een soort scheve vertekening dat die paar mensen die daadwerkelijk wat doen... Ja, die, die representeren opeens voor een onrealistisch groot deel wat er wat, wordt wat uitgestraald. En dat is uh, denk ik ook iets. Wat, want dat is ook weer niet intrinsiek een eigenschap van een bepaalde filosofie... van een bepaalde beweging. Dat is een eigenschap van de menselijkheid. En de, ik heb dat zelfs al gezien met een spellenvereniging... waar borderspellen werden gespeeld. dat was ook gewoon een bepaalde groep mensen... die niet echt representatief was voor de hele groep mensen die geïnteresseerd was. Maar die, doordat zij als enige wat een hele grote stem kreeg in wat er gebeurde. Ja, nou, dat is gewoon een proces en dat kan je op heel veel plekken terugzien. En ik denk dat dat ook een rol speelt bij het libertarisme. En ik weet ook niet goed wat je daartegen kunt ondernemen, behalve dan... Door het zelf maar te doen? Of proberen mensen te activeren waarvan je denkt dat die uh, ja, wel in de juiste manier erin staan? Gaan er ja, dus overnemen? Het hangt een beetje af van de redenen waarom je ergens bij komt, denk ik nu. Mm -hmm. Want je kunt bij het libertarisme komen omdat je vindt dat uh, staten gevaarlijk zijn, bedreiging zijn voor individuele vrijheid. Of zoals ik uh, via de politieke filosofie: dat ik denk van deze teksten, wat de fuck staat hier voor een onzin? Wat is dit? Waarom is de rechtsstaat gebaseerd op dit soort uh, esoterische onzinteksten. En dan kom ik bij ribotrisme terecht. Um, of je kunt erbij komen van Jezus, ik heb echt een hekel aan transgenders. Kunnen we niet eens ophouden met dit gezeik? Is er, ook een, is er een partij die, uh, die me toestaat om te discrimineren tegen mensen die ik irritant vind? Yes! <lacht> um, <lacht> dat is ook een manier om bij het libertisme uit te komen. Maar ik denk dat de laatste categorie uh, eerder overstapt naar uh, een rechtsalternatief... ...wat niet meteen is, wordt geassocieerd met, uh, met de onderklasse Dan uh, de eerste categorie. Nou, we hebben even een klein bruggetje maken. Dan ja. Kun, kunnen jullie gewoon Praten waar we nu over hebben. We moeten een beetje vader inzetten. Er is een minister in Maleisië en die wil uh, alle eerste uh, dood. Goed, ja, ga, ga verder. <laughs> Oké, okay, nou, maar wat ik dus nog wil toevoegen, zeg maar, is dat voor een deel merk ik, hè, ook dat een aantal mensen gewoon een soort complot denken hebben, zeg maar. Een complot hè? tegen atheïsten in Maleisië. Uh, ja, dus ook. Terwijl uh, je kunt ook heel anders naar de materie kijken. Stel dan eens voor dat er een complot is, gewoon dat je. Uh, uh, hersenen in, in, gewoon creatief inzet van, nou, maar hoe kom ik er dan onderuit? Hè? Hm. Niet door naar Maleisië te bruizen in ieder geval. Van die Malaysiers... Uh, ...kan ook nog wat een nieuws zijn... Hè? ...want het wordt door een of andere... ...het is een nieuwsrecht. ...als je kijkt naar de tekeningen eronder... ...dan zie je dat het van een of andere... ...atheïstische club uit Canada is... Mm. ...dat artikel heeft uh, opgesteld. Ah. Is het is gewoon eigenlijk een complot... ...van atheïsten tegen... ...de moslims in ja. Maleisië. Ja, want als je het leest inderdaad... ...ik las een paar zinnen eruit... ...en dan staat er van: uh, ...they actually... ...heeft het dan over mensen... Die die zich uh, atheïst worden. They actually don't want to be atheist, But it happens because of lack of religious education. They are misled with a new school of thought. Uh, dat zou dan een quote zijn van die vrienden. En volgens mij zeggen. Die, dat soort luizen zeggen dat niet. Uh, die zeggen niet van. Ja, zonder indoctrinatie uh, worden mensen atheïst. Dus uh, ze hebben een verkeerde opleiding gehad. Zo, zo zien ze dat niet. Hè. Het voordeel van zo'n complot is dat je dan al wel heel snel een antwoord hebt. Zeg maar. ja. en die nou, dan daar wil je uh, weinig mee anders. Die, ja, die dan ook geaccepteerd wordt. Kijk, hè, dat, dat, uh, hier in Nederland kijk je daar dan ook eens door uh, je brilletje naar. Hè. En dan ook van... Uh, uh, ja, maar ik ben ook atheïst, weet je wel. En uh, nou ben ik ook bedreigd. Terwijl, dat is natuurlijk niet zo, want je woont niet in Maleisië. Dus. <laughs> ja. Geweldig. Ja, maar nee, maar dan, dit, kan, dit soort berichten worden dan ook uh, heel vaak hè, op, uh, op uh, Facebook gedeeld. Het gaat heel vaak over moslims, maar ook over atheïsme. Ja? Hoor ja, ik hoor nog niet veel van... over atheïsme. Maar... Nee? Oh ja, je ja, krijgt nou regel, regelmatig wat mee. Wat gewoon, wat is ik, gewoon ik vind dat veel... je, ik, wat, je kunt niet echt van, ja, atheï atheïsme is een beetje de agressieve beweging, vorm. Ja. ja, het is een beetje agressieve vorm. Je kunt ook gewoon stellen van, uh, ja, ik Hij heb niks het. om mee te werken. En ja, daar laat ik het dan bij, want ik heb niks om mee te werken. Atheïsme komt op mij toch meer over van uh, ik moet actief aan de slag met iets waar ik eigenlijk niks mee heb. Wat, wat helemaal een mogelijkheid tegenwoordig is gewoon dat je een standpunt inneemt van dit kan eigenlijk gewoon geen zak schelen. Uh. Ja, die geworden als eerst opknoopt. Uh. Je moet een keuze maken. Ja, je moet een keuze maken. Dat zou ik wel fijn vinden, want dan zou ik zeggen, kom maar met de verhalen. Ik geloof in een opperwezen die gewoon echt niets is, weet je <laughs> het, het grote niets. Nou, nou, we hadden het over, uh, hoe heet het, uh, onderwijs ieder in deze uitzending. Maar uh -huh. over geloof hebben we natuurlijk ook uh, dingen uh, onderwezen gekregen. En op een of andere manier lijkt het alsof men dat wel heeft meegepikt. Alleen ook dat is zeg maar uh, een zeer verstoord beeld. Namelijk dat, uh, dat uh, uh, religie is, zijn, is synoniem aan uitwassen. Aan, aan, aan incest, aan... De moordpartijen, oorlogen en weet ik veel wat. Als ja, is de eerste dat niet doen. Nee. Ja, ze is, Stalin was gewoon heilig hè. Ja. ja. ja. ja, ja toch. toch kan we daar ook wel in vinden hoor. Ja? Eh, toch kan ik me er ook wel in vinden, maar ik zie dan religie als breder, ook de staat als religie. Religie is gewoon ja, een geloof in iets dat niet bestaat. Ja. en Een land bestaat niet en een regering bestaat niet. Er zijn alleen mensen met wapens die bestaan. En ja, zo'n god bestaat ook niet. En dat je dingen in de naam van doen. En dat is het grote verschil, dat als jij in je eigen naam iemand anders moet vermoorden, dan zou je dat nooit doen. Maar als je het in de naam van God doet of in de naam van je land, dan doe je het wel, want dan, dan wordt je verantwoordelijkheid opeens is verdwenen, die is uh, offloaded naar, naar iets vaags wat niet bestaat eigenlijk. Ja, en ik denk dat als je dat mechanisme niet hebt, dat het heel moeilijk wordt om een hele rare slagpartijen te, uh, voor ja, te krijgen. Ja, nee, dat is ook hè, uh, het absoluut maken van, van je waarden. Hè. En, nou, we hebben het dan ook over die nazi's uh, gehad. En, en ja, weet je, dan, dan, dan kan ik daar ook wel vrij hard over zijn. Eh, dan zeg ik niet dat ze dood moeten. Of, of, dus of alleen martelen. Ja, of gemarteld worden, weet ik veel. Ja, maar eh, ik wou het dan gewoon eh, hebben over iets basaals. Dat je gewoon kunt zeggen van, eh, dat dat nazi's gewoon fout zijn. Ja, en dat de hele identificatie met nazisme dat het ook uh, geen goede weg is. Maar, en dat heeft met religies, en eigenlijk in de libertarische discussies ook, ook te maken, zeg maar, van wat doe je met alle grijze gebieden? En wat doe je zeg maar met uh, als het ene op het andere lijkt, maar net niet zo is? En dan denk ik van ja, Jezus, wat is volwassen? Weet je wel, maak eens een keuze. En nou ja, als ik mensen zeg maar een, een, een middel aan moet bieden, zeg maar, van uh, waarmee kun je dan die knopen doorhakken? Nou, komt-ie. Als je moet kiezen uit twee k kwaden zeg maar, neem dan gewoon de vrijheid om iets te kiezen. Oké. Okay. Meestal werkt het niet zo goed uit, toch, Kies tussen twee k kwaden Ja. Nee, hey, maar... Dat is ook een beetje een pedagogisch trucje, hè. Dat is uh, zo'n zo trucje van, als jouw kind geen zin heeft om iets te doen, dan moet je hem een keuze voorstellen. Dan moet je niet zeggen van, uh, ja, doe je dit. Dus eten of spruitjes. Ja, precies. Je moet niet zeggen, doe dit. Je moet zeggen... Uh, Datgene wat je wil dat hij doet, of iets wat, wat hij nog liever niet doet? Dan... Nee, maar wat de vraag, de vraag is, wat, wat ja. is, wat is een keuze? Hè? En wat is er eng aan die keuze? Nou, de, wat er eng is, is dat je zeg maar voor de consequenties komt te staan. Uh, nou, wat, is dus dat is een uh, petitie tekenen. Maar wat er gebeurt bij een keuze, zeg maar, bij een aantal keuzes is het toch wel van belang dat je ze snel maakt. Bij een aantal problemen is het zo dat zelfs het niet kiezen kan gewoon... Uh, kun je de mazzel hebben dat een probleem zichzelf oplost. Maar bij veel uh, problemen is dat niet zo. En dan moet je gewoon kiezen. En met name mensen willen dan nog wel eens met elkaar doen. Nou, ik heb het op mijn werkvloer ook wel meegemaakt of zo. Dan krijg je twee tegenstrijdige uh, keuzemogelijkheden. En dan krijg ik zo'n gevoel van... Eigenlijk is de bedoeling dat ik hier uh, moet falen of zo. En dat er dan iets gebeurt met mij. En dan denk ik zo van, nou oké, okay. als wij met elkaar spreken dat dit mijn keuzemogelijkheden uh, zijn, zeg maar, dan geef je mij ook de vrijheid om die keuze te maken. En dan ga ik gewoon de consequenties dragen voor de keuze die ik maak. En maar dan kan ik ook verantwoorden waarom ik voor die ene kies. ...voor dat ene ding kies, zeg maar, op dat moment. Maar om van het gezeik af te zijn, maak ik dan wel een keuze. Maar er zijn gewoon genoeg mensen die... ...en ik heb zeker ook wel fases gehad dat ik dat moeilijker kon... ...omdat ik gewoon nog niet zo dacht om langs die keuze uh, te gaan. En dan moet je het aan elkaar vragen en op de fora vragen van... Uh, nou. Uh, als ik een, een, een narcistische werknemer uh, krijg, mag ik die dan om zijn ideeën ontslaan? Ja, ja, dat mag, weet je wel. Je mag altijd uh, ontslaan. Maar als het bijvoorbeeld van de overheid niet mag, ja, nou, dan draag je daar ook de consequenties van. Ik zie je het wat breder in dat geval? Je ziet het zeg maar gewoon meer vanuit een stukje tijd en vrijheid, zeg maar. Het komt op je pad en het wordt van jou en, en neem het ook van jou en neem het als uh, een volwassene, zeg maar. In plaats van, uh, nou, misschien kunnen we het met elkaar delen, dan, uh, dan wordt het minder zwaar of zo. Nou ja. ik, ik wil in dit kanaal even Mugabe in een groep gooien en dan moeten we even naar het einde van de uitzending toe werken. <laughs> ja. Dus bij deze, ja, ik heb twee Mugabe-berichtjes. Uh, Nederlandse voetballers scharen zich rondom Mugabe. En and het einde van Mugabe is in zicht want uh, een soort Games of Thrones uh, gaande daar. Ja. Uh, ja. ja. Nou, laten we beginnen met uh, David en Kluivert. Die beginnen zich ook in die strijd, uh, hè? want je ziet het aankomen. Mugabe die wordt natuurlijk steeds ouder, dus uh, de strijd om de opvolging begint. Ja. Um, ja, wat je ziet is dat, uh, dat David en Kluivert naar Zimbabwe zijn afgereisd. Oh, echt waar? Ja ja. ja, ja, ja, ja. Er is een wat, foto. Wat moeten die daar? Wat moeten die daar dan? Ik weet het niet. Nou, officieel hè, dus hebben we met de Zimbabweanse sportminister uh, gesproken om de jonge voetballers uh, naar hier uh, te halen. Dat is de officiële reden. Maar ja, het is, het is natuurlijk wel dat ze, dat ze eventjes met, uh, met Mugabe en uh, Sanu op de foto komen. Dus met de uh, Mugabe politieke partij. Dus er wordt, uh, ze worden wel een beetje politiek uh, gebruikt voor de campagne van de, van de aankomende verkiezingen. Mm. Uh, ook in Zimbabwe zitten er verkiezingen aan te komen binnenkort. Oké, okay, maar goed, ja. uh, Mugabe doet gewoon mee weer hè? Ja, ja, ja. De die wil do doorgaan net zolang als de pauze. Oké, okay. maar maakt hij nog kans om te winnen? <laughs> nou, die kans is wel redelijk groot, hè, want het is natuurlijk niet een echte democratie. Er is een gedoodverfde opvolger van de partij. Uh, en ja, iedereen denkt natuurlijk dat Mugabe binnenkort wel eens kan komen te overlijden. En uh, die opvolger ligt die uh, in kritieke toestand in een uh, Zuid-Afrikaans ziekenhuis, want die hebben ze geprobeerd uh, te vergiften. Oké. Okay. Dus de strijd is wel heel erg gaande, zeg maar. Ja, ja, de strijd is wel... Uh... Uh, even los van de verkiezingen die nog komen, gaan. Ja, wordt uh, ook binnen de partij van Mugabe. Ja, worden nu uh, de rollen herverdeeld. En ja, als dat niet goed schiks kan, dan stoppen we eventjes wat lekker gif in het eten. Oké, okay, een, een beetje op zijn mandities, uh, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Ik ben benieuwd of dat ook naar Nederland gaat komen. Hey, je ziet, uh, zeker ook in Europa, dat de machtsconcentraties toenemen. Uh, de ...democratie afneemt. In Europa heb je eigenlijk al tijdenlang... ...een partijen stelsel. En met name ja, bij gebrek... ...aan democratie zie je... Dat zag je in de Sovjet-Unie ook altijd. Dat dan heel vaak een machtsoverdracht ging met een koep. Dus dit soort dingen, dat kan ook best wel weer eens in Europa gebeuren. Dat Verhofstadt bij Martin Schulz even wat in de thee stopt. toch maar een voorbeeld. Ja, maar het heeft vaak te maken met een gebrek aan democratie en wel een hoge mate van macht bij een soort van. Autoritair figuur. Ja, die uh, Mugabe lijkt een soort Trump, hè? Ja, ja, ja, daar zijn wel veel overeenkomsten. Ik heb uh, laatst ook iets van Kwan uh, op het uh, libertarische uh, vorm gezet. Ik, ik, ik moet ook zeggen de, de, de, de gedoodwerfde tegenstander van Mugabe. Dat is echt een vakbondsman. Dus dat is echt een, uh, die, uh, dat, dat is echt een rode, laat ik het zo zeggen. Nou, en hij zei van ja, nee, uh, hij, hij wilde dan wel dat. De was toch oorspronkelijk een marxist? Nou, nee, nee momenteel is, ligt het wat anders. Want wat die Zimbabwaans zegt, hè, want uh, nou, hij gaf aan van ja, we vinden Afrikaanse waarden heel erg belangrijk. Dus ja, dan gewoon eventjes een vraag gepost. Wat, wat, wat, wat bedoel je dan precies met Afrikaanse waarden? Hij zei van die andere, die luistert naar het Westen en uh, ja, met, die, met die rechten voor, uh, voor homo's en uh, transgenders. Hè. <laughs> oh god. <laughs> ja, allemaal, allemaal, allemaal vieze Rick. perfect. Uh, dat, dat, zo Zoiets zo uh, uh, benoemde die dat. En ja, uh, dus uh, uh, de partij van Mugabe, die had dan in ieder geval... ...en daarom dat veel mensen op, toch op Mugabe gingen uh, stemmen... ...ondanks dat die, dat die in zijn economische politiek ook niet uh, al te perfect was. Maar ze gingen met name op Mugabe stemmen... ...omdat die de Afrikaanse waarden wel hoog in het vaandel... Uh, uh, heeft te staan. Okay. Ja, dus wat dat betreft, uh, komt dat cultureel conservatieve. Dat komt ook bij, uh, bij Stad van Mugabe terug, net zoals dat ook bij Trump het Pal is. Ja, een machtsbasis is natuurlijk ook nooit uh, altijd alleen maar gebaseerd op onwil van de bevolking. Mm -hmm. Natuurlijk is er verzet. Mm -hmm. ja, dus... He, voor een deel, en dat heb je met Saddam Hussein ook meegemaakt... maar ook met de Sovjet-Unie en de Oostblok... He, je hebt ook altijd gewoon aanhangers van het systeem. Het heeft te maken met een stukje uh, bekendheid... ook uh, onbekendheid met uh, alternatieven. En, en, en, en daar tekenen mensen ook wel voor, zeg maar. En dat moet je bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld, uh, beseffen... als je in bepaalde contraillen uh, begeeft je bent bijvoorbeeld journalist en je bent uh, westerse vrijheden uh, gewend dat het in andere ja. landen bijvoorbeeld heel anders kan zijn. Mm -hmm. ja. Hoe zijn vrouw was trouwens ook gearresteerd in Zuid-Afrika. Dat mm -hmm. zal hem ook niet versterken. Nee, dat was wel grappig. Uh, ze heeft uh, met een uh, elektrisch koord of een, een lader of zo, heeft ze een uh, model op haar hoofd geslagen. Ja, en dat soort uh, politici die, uh, die verwacht jij ja, in Europa ook wel meer. <lacht> ik, ik, ik denk, ik denk <lacht> zeker dat dat uh, <lacht> ja, hey, ik bedoel als, als, als er weinig concurrentie is in Europa, zie je dat eigenlijk twee partijen de, de macht een beetje verdelen. En dat, is de, dat zijn de socialisten en de christendemocraten in het uh, in de Europese Commissie en in het Europarlement. Ja, dan krijg je inderdaad niet dat de beste mensen naar boven kunnen, kunnen drijven, want het is gewoon geen optimale concurrentie. En je hebt eigenlijk de, de, de beste uh, situatie in de markt. Het is een markt van monopolistische concurrentie. En ja, dankzij de overheid zie je overal oligopolievorming ontstaan, maar Waardoor je inderdaad dit soort uh, tafereeltjes krijgt. Ja. ja, als het er gaat over... Uh, nou ja, ik had het dan over met die Turk, over sterke leiders. Maar vanuit de Oosterse filosofie, in China en zo... Er zijn ook wel uh, boeken over geschreven. denk ik dan met name aan de Tao van de uh, Chinese filosoof Lao Tse. En zijn insteek is eigenlijk meer zo van... Dat uh, leiderschap is eigenlijk ook uh, te eiken aan de vraag van word je er zelf moe van en word je bevolking er ook moe van. Dus je zoekt zeg maar continu naar een makkelijke weg. En in, en in zo'n uh, setting kan een dictatuur kan bijvoorbeeld heel goed werken als maar zo'n leider uh, dienend kan zijn. Ja, ja. Nou, in China zie je in ieder geval een positieve ontwikkeling. Dat er uh, meer ruimte komt voor uh, ondernemerschap. Dat ze heel erg voor, uh, voor vrijhandel uh, zijn. Dus het, het kan inderdaad positief uitwerken. Uh, wat, wat natuurlijk wel een tegentrend is op wat, uh, hoe, het, hoe het Maoïsme eerst uh, heeft bewogen. Nou, maar Lao Tzee was wel wat uh, verder weg hoor. Uh, wat eerder in de tijd dan uh, Mao. Ja, ja KFC is een uh, paar duizend jaar voor <laughs> het we, we moeten trouwens even over tijd gesproken een, een beetje een eindje eraan brouwen, want we zijn al heel lang bezig. Uh, een, een klein dingetje, Jurjen, voordat we er gaan afsluiten. Je had nog een klein leuk berichtje over, uh, dat sluit een beetje aan waar we vorige week over hadden. Uh, over uh, de dreiging tot een kernoorlog tussen Trump en, uh, hoe heet die andere knakkers van Noord-Korea? Uh, Kim Jong-un. Kim Jong-un, dat was de naam. Beginnen ja. de beetjes te tellen, jongen. Ja, ja, ze slaan in. Uh, Jij hebt een heel leuk berichtje. Hè? Er is meer dan het militaire industriele complex wat uh, geld verdient aan uh, zo zo'n dreiging. Ja, want er is een, uh, een bis uh, op een zakenman in uh, Los Angeles en die verkoopt uh, atomdraaien bunkers. Oké. Okay. Ja, die bunkers die kun je kopen voor uh, tussen de 10.000 en 100.000 Amerikaanse dollar. En ja, die gaan natuurlijk als warme broodjes uh, over de bank. Want iedereen in, uh, in Azië die wil uh, zich natuurlijk beschermen tegen die uh, bommengooiende oen. Oké, okay, natuurlijk dus ook wel een concurrent in Amerika hebben die hetzelfde doet, hè? Uh, ja, ja, ja, ja. Dat heb, daar heb je gelijk in. Maar in ieder geval een dreigende atoom. Atomoorlog uh, doet bij sommige mensen de beurs rollen. Huh. Uh, dus geen auto, geen huis, sorry Rutte, maar wel een uh, atoomvrije bunker. Nou goed, met deze troostrijke gedachten kunnen we dan de uitzending weer uh, afsluiten. Uh, goed, ja, dat was het dan. Hè? Ja, veel vrijheid in je bunkertje. Ja, natuurlijk, ja, lekker leuk. leuk. Uh, Als echte prepper. Met je goudstaven en. Uh... <hums> en je uh, conspiracy video's, en, uh, en Ron Paul posters, en ja, uh, nog weer die je uh, 3D hebt gepint. Goed, en boekjes. Maar we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het deelnemen aan deze uitzending en het luisteren naar deze uitzending. En uh, ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. Ciao, ciao. Hartstikke idee.